Goedenavond Johan. Hi, en we hebben ook nog uh, Paul van Leeuwen. Met hem gaan we het zometeen hebben over uh, ja, de libertarische kijk op het meeroken. En we hebben natuurlijk uh, de wekelijkse column van Henk. En ja, mijn naam is Johan Jongepier. Zometeen gaan we met jou, uh, Marts, nog even hebben over uh, hoe jij het allemaal doet en wat je allemaal hebt meegemaakt. En, uh, maar eerst gaan we gewoon nog even naar de... Goud, zilver, de bitcoins en de staatsschuldmeter en de marijuana-index. Nou, laat gewoon beginnen met goud. Ja, het goud is uh, best wat geklommen deze week. Het zijn natuurlijk geen dramatische stijgingen van, uh, van 100 dollar of zo. Maar um, ja, het begin van de week stonden we uh, zo rond de 1135. En uh, inmiddels uh, zitten we toch 20, uh, 20 dollar hoger. Okay. Dus uh, dat is de moeite waard hmm. um, Ja dat zal denk ik uh, alles te maken hebben met het uh, nieuws wat we vanuit uh, de Federal Reserve uh, hebben gekregen hè? Dat, uh, ja, dat uh, de rente voorlopig nog niet uh, verhoogd wordt En uh, er zijn er nog steeds die denken van nou, dan gaan ze het in december doen of dan of in november doen of wanneer dan ook En dat, uh, dat denk ik persoonlijk niet Ik denk niet dat de economische data daar uh, dat die goed genoeg is uh -huh. Maar goed, in de tussentijd, uh, ja, denk ik, ik denk dat het daardoor komt. Het is natuurlijk altijd een beetje moeilijk uh, precies uh, ja, je vinger te leggen op wat de oorzaak is. Maar uh, ja, we hebben natuurlijk het nieuws gehad dat ze de rente niet gingen verhogen. En uh, dat was toch wel een soort van, in ieder geval, door een deel van de, de zogenaamde experts verwacht. Dus uh, ja, dat geeft toch aan dat de economie minder, uh, minder is dan, ze, dan, dan gedacht werd. Uh, misschien naïef, zou ik zeggen in ieder geval. Dat ze dachten dat die goed was. Maar goed, uh, ja, als gevolg daarvan uh, denk ik dat het, uh, dat het goud wat uh, is geklommen. En hoe doet Zilver het? Het zilver is uh, ietsje omlaag gegaan. Als we kijken naar de afgelopen week. Of nou, moet ik het goed zeggen? Hij is de, de afgelopen dagen is die iets omlaag gegaan. Maar ja, we hebben ook een beetje pieken en dalen gehad. Over de hele week is die wel omhoog. Maar een klein sprongetje van, uh, van 15, uh, zeg maar, lage 15 tot hoge 15, dus 15 en 16 uh, dollar. Nou, de, de, de bitcoin die is, uh, die, die stond vorige week op 211 uh, eurotjes en die is uh, nu 214 eurotjes. Ja. En hij heeft deze week nog op uh, 218 gestaan. Dus uh, ja, we hebben een klein piekje gehad in het midden van de week. Leuk. De marihuana-index die staat, die is iets gedaald, die staat op uh, 260,78. Uh, en dan hebben we hebben natuurlijk de staatsschuldmeter Nederland die staat bijna, bijna, bijna uit 474 miljard in het rood. Ja, precies ze zijn uh, 473,8. Maar zoals Kane altijd zei, op de lange termijn zijn we allemaal dood, dus dat maakt niet uit. <laughs> <laughs> ja, ja, goed. Um, nee. Nou goed, dan gaan we even naar jou toe, Mart. Want uh, ja, hoe, hoe maak je het uh, daar in het vrije land Chili? Ja, hartstikke goed. Het is uh, inderdaad uh, relatief vrij. Er zijn wel wat uh, donkere wolken die zich, uh, die zich samenpakken in de zin van allerlei uh, hervormingen die. Uh, die... Ofwel worden doorgevoerd, ofwel in de planning zijn uh, in, de, in de vorm van onze grote vriendin uh, Bachelet. Uh -huh. Maar uh, ja, en dat zorgt gewoon voor de nodige onzekerheid. Maar het is inderdaad uh, relatief gezien uh, is het een, uh, ja, een relatief vrij land. Staatsschuld is ook laag. En, uh, of, of niet, best, niet bestaand, zelfs geen staatsschuld. Ja, alleen uh, nu uh, beginnen de tekorten wel een beetje zich aan te, aan te dienen vanwege de, de, ja, de net genoemde plannen van het Bachelet CS, zal ik maar zeggen. Ja. Maar Mart, Mart, Mart, ik vroeg hoe gaat het met jou, <laughs> niet met Bachelet? <laughs> nee, precies, maar ik dacht ik zou een beetje, een beetje onderzo uh, onderzoek, een beetje achtergrond geven over, uh, de Chileense, over het Chileense landschap, uh -huh. dat over het algemeen vrij bergachtig is. Nee, op het persoonlijk gebied gaat het uh, hartstikke goed. Uh, Je had geen last van de, de aardbeving en de tsunami? De aardbeving wel wat. De tsunami niet zo, nee. Maar uh, hier in Santiago is alles erop voorbereid. Op, uh, kijk, tsunamis uh, die, uh, die bereiken Santiago niet. Uh, bij, bij lange na niet zelfs. Maar uh, aardbevingen, uh, ja, alles is erop voorbereid. Hier, dus uh, ja, de, de gebouwen die schudden en dan, uh, ja, dan houdt het weer op. Dus uh, het was wel even schrikken voor heel veel mensen, toch een, soort, uh, ja, een beetje terugdenken aan vijf jaar terug. Hè. Ik weet niet of je dat nog weet, maar uh, toen was er echt een zware aardbeving hier. Maar um, dus, ja, heel veel mensen die in appartementen zoals ik zelf uh, wonen, die, uh, ja, die gingen toch wel even naar buiten. Uh -huh. Voor het geval dat, zullen we maar zeggen. Uh -huh. Maar um, ja, voor de rest eigenlijk alles rustig. Uh, het was een paar minuten en toen was het weer over. Dus uh, ja, het is een beetje gek dat ineens iedereen buiten staat. Uh -huh. Maar uh, voor de rest uh, ja eigenlijk uh, in het hele land uh, tien doden gevallen. Dus ja als je dat uh, vergelijkt hè, dan hebben we het over een aardbeving met een kracht van ik geloof 8,2 8,3. Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld uh, misschien een beetje een kromme vergelijking, maar met, met Haiti uh, waar het uh, 6,2 was geloof ik. Nou daar lachen ze hierom. Dat gebeurt hier bijna elke dag. Oké. Okay. En uh, in, in Haiti was dat uh, ja leidde dat natuurlijk tot uh, grootschalige verwoesting en uh, dat soort dingen. Dus uh, ja, in dat perspectief valt het alles mee. En uh, ja, eigenlijk schudt, schudt zo'n beetje iedereen zijn schouders hier. En uh, zijn er verder wel geruchten dat er, uh, dat er nog een zware aankomt. Mm -hmm. Uiteraard is dat gespreksonderwerp. Maar verder uh, ja, heeft iedereen uh, zo'n beetje het idee van, ja, we wachten het maar af. En uh, we zien wel, als het gebeurt, dan gaan we in de deuropening staan. En uh, dan wachten we het af. Oké. Okay. <laughs> maar goed, jij, jij, bent binnen, jij gaat er waarschijnlijk niet meemaken, want jij, uh, jij gaat weg, hè? Er zijn, er zijn een aantal dingen gebeurd in je leven. Vertel vertelde je me net ne nog voor de uitzending. Dat klopt ja. Ja, ik ga um, even kijken op, uh, nou laat ik het zeggen, zeg maar halverwege november over een week of zes ga ik uh, met mijn aanstaande naar Sao Paulo. Mm -hmm. Met je aanstaande, ja, met mijn aanstaande. Ja. En... Uh, namelijk op 16 januari gaan we daar trouwen. Oeh, joh. Ja. En uh, nou, zij, zij komt uit Sao Paulo, dus vandaar dat we, dat we daarheen gaan. Om even twee maanden de tijd te hebben om alles uh, voor te bereiden. Dat hebben we natuurlijk ook hier vandaan ook al uh, zoveel mogelijk gedaan. Maar er zijn gewoon dingen die je niet uh, vanuit uh, een ander land uh, kan doen. Aan de andere kant van het continent. Uh -huh. Wat me trouwens uh, nog aan doet herinneren, dat uh, uh, toen de aardbeving hier uh, gebeurde. Toen die hier uh, voorbij kwam, zullen we maar zeggen. ...dat hij aan de andere kant van het continent te voelen was. Dat, uh, dat er in Sao Paulo mensen waren die, uh, die, die wat voelden. Oké. Okay. Dus uh, Het was uh, ja, om een beetje een idee te geven van uh, hoe zwaar die was. En daarnaast ook het epicentrum was op uh, 11 kilometer uh, diepte, wat uh, vrij ondiep is. Mm -hmm. dus, dus, uh, en, en dat zorgt dan over het algemeen ook voor meer, uh, meer schade en meer, uh, ja, dat mensen het gewoon meer voelen. Mm. Dus, uh, maar goed, uh, in andere nieuws uh, heb ik, uh, ben ik deze week met een nieuwe baan begonnen. Ja. Yeah. En uh, dat is namelijk bij de bank van, uh, van Peter Schiff. Ja. Yeah. Een uh, redelijk bekende uh, Amerikaanse econoom die uh, voor de huizenmarktcrash van uh, 2007, 2008, uh, ja, al zes jaar alles voorspelde en eigenlijk alleen de, de lachers op zijn hand kreeg en uh, Dr. Doom en zo werd genoemd. Ja, die, uh, die heeft, uiteindelijk heeft hij dus gelijk gekregen. En in de tijd uh, in 2008 was het eigenlijk net, het was mijn eerste jaar uh, op, de, op de universiteit, of op de hogeschool in mijn geval. En um, ja ik begreep er eigenlijk niks van. Hè. Iedereen had het erover: ja, het geld is op. En dat klonk zo raar. Hoe, hoe bedoel je, het geld is op, weet je. Dus uh, ja, eigenlijk iedereen die, uh, die er wat over te zeggen had, dat, uh, dat sloeg voor mij nergens op. Maar hij was een van de weinigen die zelfs voor een, uh, voor een leek als ik uh, in de tijd uh, ja, begrijpelijk overkwam. En uh, die mij het gevoel gaf dat hij, uh, dat hij wist waar hij het over had. En uh, nou, toen ik later uh, meer op ging zoeken bleek dat het inderdaad het geval te zijn. En sindsdien ben ik hem eigenlijk altijd blijven volgen. En uh, toen ik recent uh, hoorde dat ze op zoek waren naar mensen die, uh, die meerdere talen kunnen spreken. Omdat ze op dit moment, of omdat we kan ik inmiddels zeggen, op dit moment... Um, dan, uh, ...klanten in meer dan 150 landen hebben. Ja, dan heb je natuurlijk mensen nodig die verschillende talen spreken, dus uh, dat sprak me wel aan. Mm -hmm. Dus uh, ik dacht, uh, laat ik het proberen en uh, nou, ik ben het gelukkig geworden, dus, uh, Cool! <lacht> dat ben, daar ben ik mee begonnen deze week. Dat is heel erg gewoon van Pieter Schiff, man! Ja, man! Ja! <lacht> <Yo. lacht> dus, uh, je bent nou een bankiertje, dus... Uh... Ja, klopt, klopt, maar... Uh, Full reserve banking hè. Dus geen uh, niks niks van dat fractional reserve uh, gedoe. Oké. Okay. Al, al, dat, uh, al die onzin van uh, je stopt 100 euro in de bank en de bank leent 900 euro uit, dat, uh, dat gebeurt niet in, uh, in, bij Euro Pacific Bank. Dus, ah, oké, okay, oké. Okay, okay. Daarnaast zijn er allerlei andere voordelen aan, aan vast, maar daar komen we misschien later nog even op terug. Ja, maar ik bedoel even voor de, voor de luisteraars, kunnen ze nou even een rekeningetje bij jou openen? Dat kan, zeker. zeker. Oké, okay, ook kan. gewoon als Nederlander? Uh. Ja, absoluut. Het is namelijk een, een van, de, van de offshore banken. Mm -hmm. Dat wil zeggen dat ze uh, ja, niet in, uh, uiteraard offshore wil zeggen, ja letterlijk van de kust af zeg maar. Hè. Dat wil dus zeggen dat ze niet, uh, in, niet in de Verenigde Staten, niet zeg maar in, uh, in Noord-Amerika en ook niet in Europa gevestigd zijn. En Japan kunnen we daar natuurlijk ook bij uh, berekenen. Mm -hmm. Dus um, ja, dat wil inderdaad zeggen dat iedereen uh, waar dan ook ter wereld uh, een rekening kan openen, buiten mensen met een uh, Amerikaans paspoort. Dat, uh, nou, dat is vooral vanwege privacy-redenen. Uh, nou, we weten allemaal hoe de tyrannie van de, van de, van de Amerikaanse overheid uh, tegenwoordig uh, ja, behoorlijk veel slachtoffers eist. Ook in uh, financiële zin. We hadden uh, eerder dit jaar of vorig jaar, ik weet niet precies wanneer het was, dat, uh, een boete van uh, 9 miljard. Aan de, aan de broek hingen van, uh, hoe heet het? van, van uh, BNP Paribas, wat een Franse bank is. Uh -huh. En in, in Frankrijk gevestigd is. En aan de Franse regels uh, moet voldoen. En aan alle wetten moet voldoen. En dat deden ze ook. Maar de, de, overheid, uh, de Amerikaanse overheid die vond het nodig uh, ja, om ze eigenlijk te verplichten om aan uh, Amerikaanse wetten te voldoen. En dat deden ze natuurlijk niet, want ja, ze waren dan ook en, uh, in Frankrijk uh, gevestigd. Hè? Yeah. Maar goed, dat, uh, dat was voor de Amerikaanse overheid allemaal niet zo relevant. Dus die hebben gewoon een boete van 9 miljard uitgedeeld. En uh, ja, in feite gewoon gezegd, als jullie niet willen betalen, dat is prima. Maar dan mogen jullie, uh, jullie bankenverkeer niet meer door uh, New York uh, uh, stromen, zeg maar. En uh, dan, dan ben je natuurlijk gewoon klaar. Eigenlijk was het gewoon een bankoverval. Eigenlijk wel, ja. ja. <laughs> ja, oh, ja. ja het is een internationale bank. Uh, kijk, alles... Uh, alles, vooral natuurlijk vanwege de status van de, van de Amerikaanse dollar, loopt alles via New York. Dus als je internationale bank bent en jouw bankverkeer wordt niet toegelaten daar, ja, dan ben je klaar. Dan kun je, ja, dan kun je alles opdoeken en dan kun je weer opnieuw beginnen. Dus ja, dat soort praktijken, daar hebben we helaas mee te maken met de Amerikaanse overheid. En daarnaast hebben we allerlei andere regelgevingen. Nou, ik, ik zou er uren over door kunnen gaan, maar laten we het erbij houden dat het... Uh, ja, gewoon allemaal ten koste gaat van de privacy van je klanten. Als je, als je Amerikaanse, enige Amerikaanse invloed uh, hebt, zeg maar. Als je Amerikaanse klanten hebt of Amerikaanse werknemers. Dus uh, ja, wie bij de bank wil werken mag niet in de Verenigde Staten werkzaam zijn. En ja, zoals ik zei, er, ook geen, geen klant, uh, er zijn dus ook geen klanten in de Verenigde Staten. Mm, oké. Okay. Of, met, of met een Amerikaans paspoort. En het gaat zelfs zover. Dat als je een, als bedrijf een, uh, een, hoe heet het, een rekening opent. En, en een van jou, um, ja, van jouw mensen die hoog in de boom zit, uh, een Amerikaan is, dan wordt dit niet geaccepteerd. Ja. Dus uh, ja, dat klinkt misschien wat draconisch, maar uh, ja, dat is gewoon, uh, zoals ik zei, dat is gewoon alles met het uh, ja, met, vanuit het oogpunt van de privacy van. Uh, van de klanten. Dus uh, ja, helaas is dat op dit moment zijn we zover dat het, uh, dat, het no dat het nodig is om zoveel uh, voorzorgsmaatregelen te nemen. Maar uh, ja, dat, uh, ja, daar doe je niks aan. Nou goed, dankjewel, uh, Mart. Uh, we gaan nu even de nieuwsberichten doen. Het eerste bericht is een spoorbericht. Het gaat over de NS. Uh, ja, beste luisteraar. Als jij volgend jaar de trein gaat nemen, is de kans groot dat je ja, geen zitplaats hebt. Want wat is er aan de hand? Ja, het, uh, het gaat vol worden, jongens. Ik denk, dat we, ik denk dat we meer auto moeten gaan rijden of zo, Of uh, ik weet <laughs> niet wat. Uh, <laughs> maar ja, dan krijgen we dat gezeu weer natuurlijk. Hè, want dat is ook weer niet goed. En uh, groen links weer op ons dak en dat soort dingen. Maar uh, ja, nee, het, uh, het, ziet, het ziet er inderdaad naar uit dat de treinen overvol gaan zitten. Vanaf uh, volgend jaar of, of dit jaar misschien al. En... Daar heeft de uh, topman van de NS, uh, topman en B zou ik zeggen, uh, Roger van Bokstel, die heeft daar een onmerkelijke oplossing voor bedacht. Uh, dat is namelijk het volgende, hij roept scholen en hogere onderwijsinstellingen op mee te werken in de zin uh, van het veranderen van hun lestijden. Ik bedoel, de man die heeft dus een foute beslissing genomen. Ja. En de rest, de rest moest zich daar maar aan aanpassen. Precies, ja. Ja, ik weet ja, sorry. Volgens mij is de man gewoon ooit politicus geweest of zo. Ja, je zou het bijna denken. Oh, hij is politicus geweest. Oh! oh diep van Bokstel, zou, okay. zou dat er misschien ook iets mee te maken hebben dat hij nu topman bij de NS is? Nee, tuurlijk niet. Nee, tuurlijk niet. Nee, Wat, nee, Connecties nee. die enige, uh, enige invloed hebben op je kans op een baan bij de NS ofzo? Nee. Nou, als je kijkt naar bijvoorbeeld Van, van, van Zalm, uh, Zalm, die ging bij de banken werken en binnen noot vielen de banken om. Dat Ik bedoel, shit. er gaat nou een politicus bij. De treinen werken, volgens mij vallen die binnenkort om. Hebben die ook staatssteun nodig, denk je? <laughs> ja, wie weet. Het zou zomaar kunnen. Het is, in ieder geval, er is al een behoorlijk, uh, ja, behoorlijk mismanagement uh, aan de gang. Want uh, wat er gebeurd is, uh, wat er met een interview met Nieuwsuur uh, naar boven kwam, was uh, het volgende. Hij zei. We hebben voor meer dan 2 miljard aan nieuwe treinen besteld, maar we hebben ze nog niet. Oh. En de oude treinen gaan er al uit. En vervolgens zegt hij, we proberen het gat tussen oude en nieuwe treinen zo klein mogelijk te houden. Maar het is onvermijdelijk dat we een korte periode krijgen waarin het dringen wordt. En als we Nederland allemaal op hetzelfde tijdstip beginnen en op hetzelfde tijdstip naar huis willen, zegt hij. Um, dus proberen het reizen een beetje te spreiden, zegt hij dan, rond de ochtend- en avondspits. Dus het zou helpen als een aantal onderwijsinstellingen in plaats van 9 uur om 10 uur zou beginnen... ...en niet om drie uur zou stoppen, maar een uur later. <laughs> dus ja, het, het is precies zoals je zegt, hè? dus zij begaan een fout... ...en dan uh, vervolgens het, ja jongens, kom op, een beetje meewerken allemaal hoor. Hè? Uh, ja, uh... <laughs> ja maar, maar heb je even ja. op zijn woorden gelet, want hij loopt het een beetje te... ...ja, kleiner te maken dan het is, hè? Dat is wel effe. Een kleine periode zijn. Ja, uiteraard. Negen maanden hebben we het over, man. Ja. Een, een korte periode, ja, dat is natuurlijk. Ja, uh... mijn hele geschiedenis van de NS is dat een korte periode natuurlijk, hè? Ja, inderdaad. Ja. <laughs> Ja, maar ook. Kijk, kijk dit is natuurlijk, ja, het is natuurlijk een, een monopolist, hè, de NS. Die heeft allemaal voor te zeggen daar. Ja, het is geen concurrentie. Dus ze kunnen dit gewoon doen, dit soort fouten. Als het nou echt privaat was en dat er niet een staatssecretaris of 100. de minister van Infrastructuur heet, het, geloof ik, tegenwoordig. Ja. Als die niet aan het hoofd van de NS zat, ja. En dan was het gewoon een privaat bedrijf geweest, hadden ze ook concurrenten. En dan had de concurrent gezegd van, ja, oh, jij, jij, jij hebt even geen uh, treintjes? Nou joh, geen probleem, wij vangen die ze wel op hoor. Ja. ja, nee precies, precies. Ja, dat is het hele idee van, uh, van concurrentie natuurlijk. Maar goed, ja, als, als je dat niet hebt, dan, uh, ja, dan krijg je dit soort gekheid. Dat hij uh, dat gewoon doodleuk zegt van, ja jongens, kom op, allemaal een beetje meewerken. En stel, stel je voor dat Albert Heijn dat zou doen. Ja. Hè? Albert Heijn uh, heeft geen brood, ik, ik, ik noem maar iets. Albertijn zit heeft ineens een tekort aan brood. Ja jongens, allemaal even meewerken. Minder brood eten, kom op. Ja, een korte ja. periode dat jullie even geen brood hebben. Ja, precies. <laughs> Oké, okay, okay, we hebben negen maanden geen brood, maar kom op, een beetje meewerken. Okay, Eet maar crackers allemaal, roggenbrood hebben we. Huh? Ja, dan zou die onder tafel worden gelachen. Ja, dat is voor mij ja. een beetje Oost-Duitse toestand eigenlijk. Hè? Precies, omdat het de NS-man is, kan dat allemaal. Maar je, dat zie je eigenlijk ook in Venezuela. Zodra er iets genationaliseerd wordt, hebben ze een tekort. Ja, gek is dat. Hè? Ja! Dat Toilet, to to uit. Toiletpapier, condooms, bier. Ja. <laughs> Overal waar de staat handen op legt, krijg je een tekort. Goed, uh, goed bekeken. Nou, dan gaan we van, van Bokstoel naar uh, de, onze koning. Ja, jouw koning ook, hè? Mark, of niet? Uh, nee. Nee, je bent helemaal uh, uitgeschreven uit Nederland. Nou Nee, maar ik beschouw hem. Ik heb hem nooit als mijn koning beschouwd. Ah, jongen, jongen, jongen, vuile anarchist. <laughs> <laughs> ik ben altijd wel al een beetje rebels geweest. <laughs> nee, goed, uh, de beste man die krijgt uh, 500 euro extra. Niet alleen hij, maar zijn vrouw ook en uh, zijn moeder. Oh, gelukkig. Ja. Ik, maakte, ik maakte me al zo verschrikkelijk veel zorgen. Koning Willem, Alexander en Maxima en zijn moeder. Hè? Ze kwamen om van de honger. Ja. en nog eens eh, 600.000 ambtenaren. Die ook, ja. ja. Die nee, ook, want ja. daar lach ik ook wakker van. Want uh, ja, ik bedoel die werken zo hard, die mannen en die vrouwen. Hè? En uh, ja, ik bedoel, dat moet, daar moeten we wat tegenover staan. Toch? Ik bedoel, al die dingen die ze doen hè, om ons veilig te houden. De treinen, de treinen rijden. Dat de treinen op tijd rijden. Ja. Uh, hè, de, als er dan wat gebeurt, dat het dan alleen een korte periode is, ja, dan moet natuurlijk wel een, uh, een beloning tegenover staan. Hè? Want anders dan stoppen ze ermee en dan zitten wij allemaal met de handen in de draai. Het nou, is belangrijk ook dat je gelooft hè? dat je er vooral in gelooft en dat het je een gevoel van trots geeft hè? Want jij, jij, hebt, jij hebt een symbool nodig hè? Nee precies, precies. Ja. en als je de vlag ziet dat je dan uh, opstaat en hand op het hart en zo. Dat, uh... ja. Nee precies. Ja, nee, dan begrijpen we elkaar. Uh, nee, maar het, uh, ja, ondertussen wacht heel Nederland nog op die beloofde duizend euro van Rutte. <laughs> ja. Ja, inderdaad. We... We, we kregen in ieder geval 500 alvast. Ja, de ambtenaren die hebben alvast een voorschot gekregen. Nee, goed, uh, wat is er aan de hand eigenlijk? Uh, waarom is dit, uh, dit alles gebeurd? Nou, het is eigenlijk een voortvloeisel uh, van het uh, ja, het, is eigenlijk het onderdeel van het loonakkoord. Dat het kabinet uh, heeft gesloten met uh, drie ambtenarenvakbonden. Wat voor mij echt een criminele toestand is. Dat er überhaupt ambtenarenvakbonden zijn. Ja, want uh, ik wil niet te veel uh, om nu uh, helemaal van het artikel af te wijken, maar kijk, normaal gesproken heb je vakbonden en dan heb je werkgevers. Hè? En die werkgevers die betalen en die vakbonden die eisen. Maar goed, die werkgevers die hebben, ja, die hebben een, bepaald, ja, een, een bepaald budget om zich aan te houden. Hè? Terwijl, uh, terwijl een, uh, een, een werkgever, als de werkgever de overheid is, ja, de overheid heeft geen geld van zichzelf. Dat komt, uiteindelijk komt dat bij ons vandaan. Ofwel via, de, via, de, via inflatie, als ze het eh, als er gewoon bijprinten. Um, niet fysiek natuurlijk, maar digitaal. Uh, ofwel door staatsobligaties uit te geven, of door de belastingen te verhogen. Nou, uiteindelijk komt het allemaal terug bij de burger natuurlijk. Hè? Ja. Dat is allemaal uit onze portemonnee. Dus ja, dat, dat is gewoon. Uh, ja, onderhandelen met iemand anders' de portemonnee. Ja, dat is makkelijk. zat natuurlijk. Oh, jullie willen meer? Nou. Nah. Ja, ik weet niet, ik ben het er eigenlijk niet helemaal mee eens. 10%, um, ja, pff, um, 8% kan. En dan zeggen zij 9%, en dan, nou ja, oké, okay, en dan uh, uh, uh, uiteindelijk uh, gaan ze uit eten en uh, prima, geregeld. Dus ja, wat daaruit uh, uit voortgekomen is, is dus die, uh, die eenmalige uitkering van 500 euro. Uh -huh. En nou, eigenlijk, uh, zoals het in het artikel wordt beschreven, zijn de koning, de koningin en prinses zogeheten trendvolgers. Ah. Dat wil niet zeggen dat ze top TV over de laatste mode hebben of zo. Maar dat betekent dat in uitkeringen de wijzigingen in de ambtenaren volgen. Oké, okay, maar krijg je uitkering gewoon uitkeringstrekkers ook dan 500 euro. Want eigenlijk zijn dat ook gewoon verkapte ambtenaren. Alleen is die doen eigenlijk wel, echt. echt niks. Tenzij ja, nee. ze gedwongen worden om straat te gaan vegen, want dat heb je dan ook. Nog. Wat voor mij beter zou zijn, als, als, hè, als die ambtenaren hetzelfde, de echte ambtenaren, tussen aanstekens, als die hetzelfde zouden doen, mm -hmm. als die ook gewoon niks zouden doen. Ik, zeg, ik bedoel, ik heb liever dat ze uit het belastinggeld worden betaald uh, om niks te doen, dan dat ze uit het belastinggeld worden betaald om dan vervolgens ook nog eens in de weg te gaan zitten. Ja, maar dat komt wel tegenover als dan een, uh, een, een, een, een privaat bedrijf dan die dingen wel mag doen die de ambtenaar dan vertikt te doen, hè? Uiteraard, ja. Uh. ja. Uh. Dat is weer een heel ander verhaal. Ja. Maar goed, verder uh, lezen we nog in het artikel dat het uh, in Paleis Noord eind. Dat er ook nieuwe telefoon, uh, een nieuw telefoonsysteem. Ja, want uh, iedereen maakt zich dan druk over die 500 euro. En de meeste mensen lezen niet verder dan de eerste paar regels. En dan staat er heel erg onderaan. Er staat dan iets verborgen. En dat is dan inderdaad de nieuwe telefoon van uh, Willem Alexander. En dat is een koninklijke telefoon natuurlijk. En vooral de verbindingen zijn heel dure. Ja, wat, wat, zou jij, als ik als ik jou nou eens voorleg van, uh, nou, ze gaan in van naar Noord-Einde gaan ze het telefoonsysteem uh, gaan ze vervangen. Wat denk je dat zoiets kost? Doe ze goed. Ik, ik zou geen idee hebben, maar ik denk niet dat het uh, drie kwart miljoen kost. <laughs> ik zou het voor minder doen. <laughs> dat is toevallig dat je dat nou precies zegt, drie kwart miljoen. Want dat is precies wat het kost. Ja, ik zou gewoon zeggen, nou mag ik een, uh, zelf ook een bot doen? Ik doe het voor, voor, voor, uh, voor de helft van dat bedrag. Ja, inderdaad. Ja. <laughs> en dan haal ik even een paar polen en dan... Ja. Ja. Zelfs als je er een doel van afhaalt, dan doe ik het dan. Ja. Ah, het, moet natuurlijk al, het moet natuurlijk allemaal helemaal afgeschermd worden, hè? dat zal het natuurlijk wel zijn. Hè? De veiligheid en de privacy van de, van de koning staat boven alles. Hè? Ja, natuurlijk. Nee, dus er moet een heel afgeschermd netwerk, dat, helemaal, dat er geen hacker uh, erin kan ofzo, Weet ik veel. Ja. Nee precies, dus het netwerk moderniseren, uh, zegt het artikel, uh, kost 292.000 euro. Dat, moet, uh, dat zal flink modern zijn dan. Hè? Uh -huh. En de invoering van, uh, oh ja, dit is de mooiste, hè? de invoering van digitale telefonie, 345.000 euro. Tjoe. Ja, dus uh, voor mij de digitale telefonie, uh, daar wacht ik nog een om, <laughs> Dat heb ik nu niet te wang staan. Uh, en de verbetering van de mobiele dekking, 113.000 euro. Oké. Okay van de mobiele dekking. Dus ik denk, ja, ze hadden dekking slecht bereik of zo in het Valleis. Ja, ja, ja. Oh, dat maakt niet uit, dan doen we wel even wat aan. En dan krijg je een rekening van 13.000 euro. Nou ja, als je het zelf niet hoeft te betalen, is het makkelijk zat. Ja, ja, ja. Dus, uh, maar goed, het, het is nog niet helemaal verloren allemaal... ...want de Kamer gaat er later deze maand over debatteren. Dus het kan nog helemaal de andere kant op. Ja, ja. Nee, maar uh, wat ze verder ook nog gaan bespreken in, het, uh, in dat debat uh, van, van later deze maand... Zijn de hoge onderhoudskosten van het schip van Prinses Beatrix, de lelijke draak, eh, pardon, de groene draak, die, uh, die komen dan ook aan de orde. Dus uh, ja, dat kan nog alle kanten op. Het eh, kan zomaar zijn dat ze, uh, dat ze op de vingers getikt worden en dat ze dan uh, eh, dat ze ineens uh, hetzelfde moeten betalen of zo. Dat kan natuurlijk allemaal. Eh, want we leven in een democratie en het is uh, ja, wat de meerderheid wil, toch? Ja, nou, we zullen het zien. We gaan het meemaken. Ja. Nou goed, dan gaan we naar het uh, volgende bericht. En uh, ja, dit gaat over, de, over sigaretten. Hoppakee, daar hoort een biertje bij. Um, jij rookt niet, hè, Mars? Nee, nooit gedaan en ik ga het ook nooit doen. Maar ah, ik weet misschien, je kan er misschien uit economisch uh, oogpunt hier wel wat over uh, zeggen over dit bericht. Ja, want de, accijns, uh, de accijnsopbrengsten vallen tegen van de tabak. En Rara, hoe kan dat? Wie had dat verwacht? Wie had dat verwacht? Ja. Ja, ja. En, en, en dan is het mooiste is hoe het artikel begint. Luister, ondanks de accijnsverhogingen zijn de accijnsopbrengsten van tabak lager dan in dezelfde periode van 2014. Als ze verwacht hadden dat die hoger zouden zijn. Ondanks, nee, dankzij de, de, de accijnsverhoging. Uiteraard, ja, logisch. Ik bedoel, als uh, Albert Heijn uh, de prijs van zijn product omhoog gooit gaat iedereen naar de Jumbo of vice versa. Ja, als appels ineens een stuk duurder zijn dan, uh, dan kopen mensen peren. Ja, nou, dat is heel simpel. Er zit, in, er zit in het bericht wel een heel kleine hint naar uh, dat de, de prijzen in België lager zijn. Dus ze hebben het wel een beetje door dat de mensen gewoon naar de concurrent gaan. Ja, zou dat er iets mee te maken kunnen hebben, denk je? Ja, het komt ook uh, van de website uh, levensmiddelen. Dus uh, ik toevallig bij het lezen van het artikel zag ik dat er nog wat uh, vakjargon uh, tussen zat. Dus waarschijnlijk is het door een kruidenier geschreven. <lacht> Anders zou je het woord uh, kerftabak niet gebruiken. Nee, dat denk ik ook niet meer. <lacht> jij weet nu wat kerftabak is, hè? Ik heb geen flauw idee. Nou, dat is de verzamelnaam voor uh, Sjak. Pruimtebak, en dat andere je hebt, de crisis uh, sigaretten natuurlijk, hè, die je zelf moet bouwen. En ja. uh, pijptabak. Oké. Okay. Het is gewoon alle losse tabak, zeg maar. Oké. Okay. Ja, ja. Dus uh, 2,9% gedaald, jongens. Ja. Als dus even kijken nou, of bij de buurlanden alles omhoog gegaan is. Dus, het, dus op, uh, op het ministerie van Volksgezondheid ging, uh, ging de vlag omhoog. Dat ze erachter kwamen dat het, uh, dat het eigenlijk gewoon weggelekt uh, verkoop naar België was. Ja ja. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. De vraag is inderdaad, zijn mensen überhaupt minder gaan roken? Ja, nou ja, dat is altijd opvallend geweest voor mij. Dat je, als je kijkt naar dat soort dingen, hè, accijnsen, op uh, tabak, op uh, benzine, op, uh, nou noem het allemaal maar op. Het idee erachter is, als je iets belast, dan, dan gaat het de consumptie tegen, dan vermindert de consumptie. Mm -hmm. En dus wat je belast, daar krijg je minder van. En wat je subsidieert, daar krijg je meer van. Dat begrijpt iedereen. Ja. En dan vervolgens denk je, hmm, wacht even, inkomstenbelasting... Zou dat een ontmoedigend effect op arbeid kunnen hebben? Ja, hmm. ja. Of de mensen meer gaan uh, zwart werken. Precies, ja. <laughs> ja. <laughs> daar hoor je nooit iemand over. Weet je, met taxijns betaald, ja tuurlijk, logisch, ja beter, ja hogere natuurlijk joh, ja, die rokers hè, hup, uh, ja die autorijders hè, ik neem de trein hè, uh, eh, ja we zitten dan met, met, met 80 man in één, uh, in één wagon, maar goed, uh, ja ik neem de trein dus uh, laat die autorijders maar betalen. Maar ja, dat, uh, als het dan vervolgens uh, hetzelfde principe uh, op uh, inkomstenbelasting wordt uh, toegepast, dan, uh, dan snapt ineens iemand het meer. Het ja. zou, zou trouwens ook nog met de inkomstenbelasting zo kunnen zijn dat dan mensen uh, zich gaan verplaatsen naar landen waar de inkomstenbelasting lager is. Dat schijnt ook te gebeuren. Ja, ja. Ja. Ja. <laughs> nee, maar dit is trouwens, als je gaat kijken naar de geschiedenis van het tabak in Nederland, dat is wel een heel interessant verhaal. Uh, misschien kan ik daar wel even een kort linkje in de, op de website plaatsen daarover, maar uh, wist je dat King James de, de, de eerste van, van Engeland, uh, ik weet niet of ken je die toevallig? Ik heb de naam wel eens wel toevallig. Ja. Ik heb hem nooit gesproken. Uh, dus, uh, rond, rond 1600 werd hij koning van Engeland, daarvoor was hij ook koning van Schotland. En uh, de beste man die had een hekel aan roken. In die tijd uh, rookte bijna iedereen. Heel, de, de tabak was toen net gevonden in de nieuwe wereld. En het was naar uh, de 16e eeuw. Uh, kwam het in Europa, uh, de, de, de ronde, zelfs de paus rookte. Het, het, iedereen rookte. En het leuke was: uh, op een gegeven moment kwamen er mensen achter van hé, hey, we, we hoeven dat de school niet helemaal uit Amerika te halen. In, in, in het warme zuiden van uh, Engeland. Dat was een, had een beetje een, een tropisch klimaat, de, de zuidkant van, van, van, van het Britse eiland. Maar uh, daar, daar, daar was, dat was ideaal voor uh, de tabaksplantages. Dus er werd heel veel tabak verbouwd in het zuiden van Engeland. Totdat die koning daar een hekel aan kreeg. Dus uh, wat deed King James? Nou, die uh, hief uh, enorm hoge belastingen op tabak, wat dus neerkwam op een uh, tabaksverbod. Dus ja, wat, wat zag je dus? Dat al die tabaksboeren in Engeland, ja, die gingen failliet. Ze moesten de toko sluiten. Hey, Komt u wel bekend voor, hè? Er ja. was toevallig in Amersfoort een Amersfoort, een ondernemer die veel geld verdiend had met uh, bier. Alleen ja, door belastingverhoging op bier ja, raakte de token van die man een beetje een slop. Dus hij dacht, nou dan ga ik maar over op het tabak. En hij ja, had een van die werkeloze tabakstelers uit Engeland benaderd. En uh, ja, zodoende. Dus in de 17e eeuw kwam dus de tabaksplant naar Nederland toe. Alleen het Nederlandse klimaat was totaal niet geschikt daarvoor het was uh, ja, te koud te nat en alles dat tegen en dat heeft dus geleid tot uh, de broeikas die is dus uitgevonden in die periode, voor de tabak, speciaal voor de tabaksplant. Oké, okay. Ja. Dus daar hebben we King James we voor te danken. Ja, ja, ja. omdat hij er een hekel aan had en die het verboten is het uh, ja, onder andere naar Nederland gekomen. Uh, precies te zijn in, in de provincie Utrecht en nog specifieker te zijn bij Amersfoort. Ja. Oké. Okay. Dat was de eerste tabaksplantage. Kijk eens aan, ben jij de hoek? Ja, bij mij om de hoek en uh, het leuke was dat men maakte sigaren van, van, van ervan of pijptabak. En bij de sigaren deed men van alles erin, allerlei kruiden om het lekkere smaak te geven, maar er werd ook marihuana in gedaan. Dat was toen ook al bekend en dat werd toen ook gebruikt. Dus ik uh, zie heel veel op die schilderijen dat iedereen heel vrolijk is, zeker bij Frans Hals en Breugel en op. Maar dat kwam ook door dat. <laughs> ja, de sigaar toen ook echt een pret sigaret was. Ja, uh, ja oké. Okay. Ja. Dus uh, zo zie je weer. Ja. En vervolgens allemaal uh, pizza bestellen en zo. Want ja, mooi ja, natuurlijk hè. Ja, ja. Wees dat Ja, ik weet niet of de pizza... Nee, de pizza was toen nog niet bekend. Maar, uh... Nee, ik denk niet dat dat toen is we nee. ja. Uh, uh. Maar goed, uh, ja, ons, de, de VVD'ers die hebben altijd uh, goede bandjes met uh, de tabaksindustrie in uh, Nederland, schijnt. En die, uh, een van die VVD'ers die heeft zich ook behoorlijk boos lopen maken over... De uitspraken van Clean Air Now. Ja, waar we zo meteen ook nog over gaan hebben met uh, Paul van Leeuwen. Ja, want Clean Air Now die, uh, die wilde dus ook uh, dat het roken thuis en op het balkon verboden werd. Maar toen was er een VVD'er die zich daar boos over ging maken. Ja, het gaat dan precies te zijn om de VVD'er Erik Ksinks. Uh, heb je wel eens van hem gehoord? Nooit nee, van hoor, gehoord, nee, nee. Hij is een kamerlid hoor. Nou, laten we even checken wat uh, de website rijksoverheid.nl uh, over hem uh, te zeggen heeft. Uh, de beste man uh, komt uit Drenthe, heeft een uh, reclame sportartikelenwinkel uh, gehad en, uh, en hij is met uh, bijna 9000 stemmen in de kamer gekomen. Ja, ja, okay. ja, ja. ja, ja, ja. Uh, de beste man uh, Erik Siens die wil de, de ambistatus van... Uh, van clean nou aanpakken, want uh, clean nou die heeft dan een ambi-status waardoor ze geen belasting hoeft te betalen over hun in, in inkomsten, want dat zijn allemaal giften. Ja, daar maakt de beste man zich uh, momenteel boos over. Maar ja, wat, wat zeggen wij als libertariërs? Ja, die belastingvoordelen zijn voor allemaal. Ja. Of die zouden voor allemaal moeten zijn, laat ik het zo zeggen. En dat doet me denken aan, uh, misschien wel een leuk verhaal, van uh, uh, Ludwig von Mises, die wij uiteraard allemaal kennen van uh, de Oostenrijkse school. Zo'n beetje de, een van de oprichters uh, van de Oostenrijkse school. En uh, wat namelijk gebeurde is dat, uh, dat hij met zijn gebrekkige Engels uh, een keer, uh, een van de vele keren, uh, hoogstwaarschijnlijk, uh, in de Verenigde Staten was. En toen gebruikte iemand de term loophole. En ja, hij, hij begreep dat niet, hè, zoals ik zei, met zijn gebrekkige Engels. Dus hij vroeg, ja, wat is dat dan? Dus toen legden ze het hem uit en toen zei hij: Oh, loophole means freedom. <laughs> ja, en zo is het natuurlijk als je erover nadenkt. Hè? Er worden allerlei wetten bedacht om uh, nou, dit te verbieden en dat uh, verplicht te maken. En uh, nou, noem het allemaal maar op. En uh, ja, als je er dan een keer uh, als je er onderuit kan komen, dan is dat gewoon, uh, Dat is vrijheid. Hè? Helaas uh, heb je daar dan inderdaad zo'n loophole voor nodig. Maar uh, ja, zoals ze, zolang ze er zijn, zou ik zeggen: maak er gebruik van, toch? Ja, ja, ja. ja ieder geval de beste man. Ik citeer hem even. Ik krijg helemaal de kriebels van dit soort uh, clubjes. Ja, dus hij zegt eigenlijk van... Ik krijg de, de kriebels van dit soort clubjes, dus jullie moeten belasting betalen. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Ja, inderdaad. Ja. Aan de ene kant heeft hij gelijk in de zin van... Uh, wat, wat hij zegt, waar hij de kriebels van, krijg, hij de kriebels van krijgt... Is uh, ja, een beetje dat uh, ja, vadertje staat gevoel. Hè? Maar ja, dat is natuurlijk heel hypocriet dat een VVD'er dat zegt... Maar uh, omdat hij zegt vervolgens, van wordt het ook verboden om in je tuin te barbecueën, eh, Omdat het over overlast gaat. En uh, ja, natuurlijk een groep als Clean Air Nederland, ja, die maast uh, die ja, daar die druk over. Hè. Die moeten wat doen met dat, uh, met dat geld wat ze, wat ze hebben, wat ze niet hoeven te betalen. Ja, uh, uh. Dus uh, ja, kijk, aan de ene kant begrijp ik wat hij zegt. Uh, zoals ik zei, het is natuurlijk wel ongelooflijk hypocriet voor een VVD'er om dat te zeggen. Maar ja, aan de andere kant, uh, ja, zoals we zeiden, hè, als, uh, als zij belastingvoordeel uh, krijgen, dan, uh, ja, waarom geldt dat niet voor iedereen? Ja, ja nee, inderdaad. Ja, ja. En dan, dan nog, ik bedoel, ik vind uh, het helemaal niet erg dat, dat een club uh, dingen roept van, ja, er moet van alles maar verboden worden. Ik bedoel, ja, er zijn christelijke clubjes die, die ook van alles roepen dat er dingen verboden moeten worden, maar goed, niemand luistert verder naar ze. Ja. <laughs> dat jij roept dat dingen verboden moeten worden, prima. Dat, dat mag je zeggen. Ja, het zijn maar woorden. Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Ja. Maar dan, maar dan zegt hij het vervolgens, kijk, hij draait het helemaal om. Want hij zegt namelijk, uh, hij noemt vrijheid van meningsuiting een groot goed, maar die hoeft niet te worden gefinancierd door de belastingbetaler. Nee, maar dat gebeurt toch ook niet? Nee, precies, maar hij draait het helemaal om. Ja, tenzij natuurlijk Kline nou ook subsidie krijgt, dat zou ook nog kunnen. Dat, dat, dat weet ik dan nu weer niet. Nee, precies. Maar, maar kijk, het, het is een soort van... Uh, het verhult of het onthult moet ik zeggen, eigenlijk zijn, zijn filosofie. Hè? Want het idee, zijn idee is dus, eigenlijk is dat geld van ons. Hè? Ons zijn in dit geval uh, de, de staat. Aha, ja, dat ja, geld ja. is eigenlijk van de staat. Maar wij doen hen een, een, een gunst door dat niet te verrekenen. Door het geen rekening te sturen. Oh, Oké, okay, ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, dus, ja, ja. dus eigenlijk is dat, eigenlijk is dat geld is van de staat. Maar uh, dat geldt dus van ons, tussen aanhalingstekens. Maar uh, ja, weet je, we hebben ze een gunst gedaan. Van ah joh, hè? laat maar zitten, maakt niet uit. Ja. En uh, ja, nu vervolgens uh, roepen ze allerlei rare dingen. Dus uh, ja, nee, nu, uh, nu, hebben, nu hebben we de pop aan het dansen. Dus wat hij eigenlijk zegt is: van jullie mogen je ambistatus houden zolang jullie maar roepen wat wij willen horen. Precies. ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Nee, goed, ja, van. Uh... Van het een gaan we even naar één onderwerp, gaan we even naar het andere onderwerp. Ik weet niet hoe ik een, uh, een bruggetje moet slaan tussen uh, brullende VVD'ers en wapens. Nou, dan laat ik je een vraag stellen. Nou hebben we hebben het over, uh, over dingen die verboden zijn. Hè? Uh -huh. Heb jij de indruk dat vuurwapens in Nederland verboden zijn? Ja, als ik ermee over straat loop, dan springt er uh, vrij snel een agent uh, bovenop mij. ...om het van me af te pakken. Grote kans dat binnen de noodtoestand noten, over uh, Amersfoort wordt uitgeroepen... Hè? ...want er loopt een of andere gek met een pistool rond. Ja, ja, ja, ja, of het hele station, als je even naar het toilet gaat... ...dan uh, nee, dan het in één keer de hele treinverkeer plat. <laughs> Precies, ja. ja, ja. Dus, en dat, het zit al zo overvol, het treinverkeer. Hè? Ja, ja, ja. Dus dan zou je denken, nou, het is illegaal. Dus dan bestaat het niet, toch? Ik bedoel, dat hebben we met uh, bijvoorbeeld uh, alcohol, uh, het alcoholverbod in de Verenigde Staten hebben we dat gezien, hè? toen alcohol werd uh, verboden, toen uh, dronk ineens niemand meer. Nee, ja? niemand meer. Dat, uh, dat zien we met wiet uh, in allerlei landen natuurlijk, hè? En allerlei drugs uh, die verboden zijn. Nou, dat bestaat dan ook gelijk niet meer natuurlijk, cocaïne, dat, uh, hè, dat bestaat niet. Nee. Dus, dus dan zou je denken dat het met wapens ook zo. Ja. Maar dat lijkt toch niet helemaal waar te zijn. Nee, nee, ze hebben het een en ander in beslag genomen. Als je even, even terug gaat rekenen, wordt er iedere dag wordt er 2,5 wapen. Uh, of laten we beter zeggen, in, in twee dagen tijd worden er gemiddeld vijf wapens afgepakt. Ja, ja gestolen. De, de politie steelt wapens van mensen. Gelegaliseerde die... Ja, Gelegaliseerde roof. Ja, ja dan gaat het artikel inderdaad over. En uh, dat begint als volgt: De politie maakt zich ernstige zorgen over het grote aantal illegale vuurwapens dat in omloop is in ons land. Vooral de toename van het aantal zware wapens buiten de politie zorgt ervan. Zware wapens, dat is een uh, groot aantal kilo's zeg maar. Dat is gewoon een kanon of zo. Ja. Uh, even kijken, we hebben hier het lijstje. Uh, pistolen en geweer zijn het populairst. Ja. Het uh, minst populair zijn trouwens de zware wapens. Ja. Dan hebben het over de mitrailleurs en zo. Ja. Imi de imitatie, de neppistooltjes. Ja. Er zijn er ook zeer veel van in omloop. En de alarm en uh, gaspistolen. Maar eigenlijk de, de zware vapens zijn eigenlijk het minste. <laughs> dus ja, waarom hij zich daar zorgen over maakt. Natuurlijk ja, het is natuurlijk voor de agent niet leuk als ze weten dat er, uh, als ze achter een boef aan zitten, dat hij dan een zwaar wapen zou kunnen hebben. Dus, uh... Ja, uh, hij maakt een heel rare, dit is denk uh, ik denk het hoofd van de nationale politie of zo. Of in ieder geval iemand die zich bij de nationale politie met de aanpak van vuurwapens, uh, illegale vuurwapens bezighoudt. Dat is de zekere Hans Vissers. En uh, er staat hier in het artikel, uh, Vissers maakt zich niet alleen zorgen om de toename van het wapenbezit. ...maar ziet bij mensen ook een steeds lagere drempel om ze te gebruiken, ook in de openbare ruimte. <lacht> waar, waar moet die man dan? Ja, goed, hij kijkt natuurlijk naar de statistieken. En, uh... Maar luister, hij zegt het, het gebeurt overdag, ten overstaan van het publiek en zelfs bij een school met kinderen. Nee, nee, maar dat, uh, ja, dat heb jij niet meegekregen, Chile, maar er is iemand geliquideerd bij een school. Ja, oké, okay, goed, maar dan hebben we het ook inderdaad over een liquidatie. Maar hij, ja. hij doet het net voorkomen alsof iedereen... Uh, als een stel cowboys uh, met geweren loopt, uh, loopt te zwaaien in, in de buurt van een school of zo. Weet je, als dat het geval was, was het een stuk veiliger geweest. Maar uh, ja, dat is natuurlijk helemaal niet uh, het, het geval. Ik bedoel, een of andere liquidatie, om dat nou helemaal op te blazen van uh, oh ja, er, er lopen mensen rond met, uh, met wapens en uh, ja, met kinderen in de buurt. En, uh, dan denk ik ja, sorry hoor, maar dat yeah. wil heel erg overdreven. Ja, het is gewoon uh, PR hè Het is de bedoeling dat dus de kijker uh, denkt van... ...zich onveilig voelt, hè? zodat hij uh, als politieagent weer een reden heeft van... ...maar oh, nou, gelukkig zijn wij we hier. Weet je wel? Ja. Dus het is een beetje PR is het eigenlijk hè Ja, nee tuurlijk. Het tuurlijk. Ja, doel is dat degene die dit leest... Zeker als het een moeder is met kinderen, dat die uh, nou, onder een bed kruipt en helpt, help, ik ben niet meer veilig, want er uh, lopen mensen met geweer op straat. En die lopen er en die hebben dan zo'n zwart uh, pakka met zo'n gele uh, strepen, zeg maar. Ja. <laughs> ja. Die hebben het monopolie op geweld. Maar ja, dit is het echt een monopolist hè, die het niet leuk vindt dat er concurrentie is. Nee, precies, dat is zo. Uh, alleen, alleen wij mogen uh, wapens uh, gebruiken. Tenzij je natuurlijk een vergunning hebt. Hè? Ja inderdaad, als je die op de een of andere manier uh, kan lachen. Maar laten we even kijken naar de cijfertjes. Waar is het meest onveilig? Waar, waar rennen mensen over straat met pistolen in hun hand? Waar kinderen zijn? Dat is in Amsterdam heb je de grootste kans. Ja. Uh, mm, daarna in Limburg. Limburg? Limburg, ja. ja. En ja, daarna heb je Rotterdam en Oost-Brabant. En daarna wordt het allemaal heel klein, dus uh, daar ben je heel veilig. Ja. Dankzij de politie. Dankzij de politie uiteraard. Ja, we zijn heel dankbaar. Ja, die mensen die uh, altijd uh, jou flitsen als je te hard rijdt en uh, ja, als er een uh, inbraak is geweest, dan komen ze op een dooie gemakje aankakken om te kijken dat het gebeurd is. En jij kon jezelf niet ja, verdedigen toen het gebeurde. ja. Het is voor mij uh, eigenlijk niet zo klaar als een klontje. Zoals je zegt, we ze houden we niet van concurrentie. Uh, ja. Hé hey, maar nu hebben we toch wel ja. vuurwapens hebben. We hebben aan de andere kant van de Grote klas. Of aan deze kant, moet ik zeggen. Ja, aan jouw kant, ja. Daar zit ik er gelukkig een heel eind vandaan. Maar het is nog steeds aan deze kant van de klas. Daar uh, hebben we een zekere Obama. Obama. Die heeft, ja, ja. Die heeft, ook, uh, die heeft ook wat geroepen over wapens. Ja, ja, die man is voortdurend omringd door mensen met gewapend. Hij heeft een hele veiligheidsdienst natuurlijk om zich heen. En uh, zelf is hij... Uh... Ja, ja hij, hij kan natuurlijk ook niet tegen concurrentie. Ja, als er op scholen geschoten wordt, dan uh, dat vindt hij natuurlijk niet leuk. Want hij wil natuurlijk, uh, ja, als je kijkt wat hij allemaal doet. Als, je, als hij jou verdenkt van terrorisme, dus hij hoeft alleen maar te denken dat jij misschien uh, een terroristische daad zou plegen. Ja, dan stuurt hij een drone op je af om, je, uh, ja, om het leven te, te brengen. En de kans is dan groot dat er 36 mensen die om jou heen staan, dan ook uh, dood zijn. Die, die er verder niks mee te maken hebben. Dat, zijn, dat, ook, ja. dat is wel wat je met, met, met die, met die uh, drones hebt, hè? Met die drones in, in uh, Jemen, Pakistan. Ja, dat is, ja. Dus mensen die hebben eens recht op een, een proces of zo, op een eerlijk proces. Maar Obama heeft toevallig in zijn hoofd, en de meeste zijn allemaal van die van de CIA-mensen om hem heen, die dan, dan, dan, dan dat allemaal vertellen van, kijk, dus daar zit een of andere Ahmed en die... Uh, die zou wel eens een aanslag kunnen gaan plegen. Dus laten we maar neerschieten. En dan zegt Obama: Oké, okay, laten we het doen. Nou ja, dan stuurt hij een drone daar naartoe en boom. En uh, ja, vaak is het een heel dorp of een hele school of iets dergelijks. Een restaurant. Het is dan weggevaagd. Een heel restaurant. Ja, ja of een uh, ziekenhuis van uh, Artsen zonder Grenzen. Die, uh, die krijgt er ook wel eens van langs. Het was trouwens de eerste keer dat een uh, Nobelprijswinnaar, hè, Obama, een andere Nobelprijswinnaar, Artsen zonder Grenzen, jaren 90. Overhoopschoots, dus uh, mag goed, dat even tussendoor. Ja, en uh, dan zijn er uh, behoorlijk wat doden. En die man die wordt, is dan bezorgd als er op een school een schietpartij is. Ja, precies. Hè. Ja, een beetje hypocriet eigenlijk, hè? Ja, dan ineens wel, ja. Dan maakt hij zich ineens druk over de veiligheid. Maar uh, ja. mensen zijn niet uh, in staat en uh, worden niet toegelaten om zichzelf te beschermen. Ja, op, een moment, op het moment, daadwerkelijk op het moment van het geweld uh, zichzelf te verdedigen hè? in plaats van uh, ja, maar af te wachten tot er andere mannen met wapens uh, in, in uniform uh, aan te pas komen. Ja, oh ja. Maar goed, het is nu zelfs zover dat, die, uh, dat Obama vindt, uh, en daar uh, is hij ook mee bezig uh, in, uh, ja, in, in juridische zin, hij wil daar ook een wet voor maken, dat uh, in het geval van een schietpartij dat de media dan niet meer de naam van de verdachte mogen gebruiken in hun nieuws. Mm. Maar de gedachte hierachter is dat daders van schietpartijen op school dat die dat doen om juist bekendheid te verwerven, dat iedereen hun naam weet, van kijk ik heb de schietpartij gedaan. Ja, inderdaad In principe is het hetzelfde, hetzelfde idee, hè? het is van, ja wat gaan we doen op het moment dat er zoiets gebeurt? het is niet, de vraag is niet, wat gaan we doen om te voorkomen dat dit soort dingen gebeuren? En uh, ja, op het moment dat ze het daar wel over hebben, dan hebben ze natuurlijk altijd over gun control, gun control, gun control. Mm -hmm. En uh, ja, nou ja zoals we net, uh, het artikel wat we net hebben besproken in Nederland uh, geeft al genoeg aan dat, het, uh, ja, dat die wetten gewoon niet werken. Dat is heel simpel. Nee, nou, mensen gaan uiteindelijk toch proberen achter te komen wie het is. En dan, heb je, dan is de kans ook nog groot dat. De, de, de, kijk, de media mag die naam dan niet geven. Mensen die, die zijn wel nieuwsgierig. Dus dan heb je kans. De kans is dan groot dat verkeerde mensen dan aangewezen gaan worden als de schutter. Precies. Maar goed, er stond in ieder geval nog meer in het artikel. Volgens Obama moesten we meer de focus leggen op de slachtoffers en niet op de daders. En niet hoe het voorkomen had kunnen worden of, uh, ja, of de dader aan medicijnen was of zo. Ja, inderdaad. Want achteraf mogen we wel medelijden met die, uh, met die slachtoffers hebben. Maar als we het gaan hebben over uh, hun recht op, uh, op, op zelfverdediging, nee, dat, uh, en dat gaat een boekje te buiten. Nee, ik bedoel, de, die slachtoffer had eventueel een held kunnen zijn als hij gewoon een geweer had mogen hebben of een pistool op zak. Nou, had die kunnen zeggen van ja, wacht eens even, jij komt hier even schiet in de klas binnen. Dat dacht ik even niet, hè, Bam. Nee, precies. <laughs> ja, precies. Of, of hij had de klas nooit bereikt. Ja. In het geval dat uh, iemand anders bewapend geweest was. Ja, of die had bij zichzelf gedacht van, nou weet je wat, laat ik maar geen uh, klas gaan schieten, want de kans is groot dat de lerares een pistool op zak heeft. Precies, ja. Ja, in Israël kom je dat niet veel tegen, schietpartijen op school, omdat de leraren daar verplicht en uh, gewapend moeten zijn. Dat klopt, ja. En in Zwitserland hoor ik het ook bijna nooit. Ik weet niet hoe dat komt. Maar... Nee, hoe zou dat nou komen? Ik kan me de laatste keer dat er een schietpartij in uh, Zwitserland was, kan ik me niet herinneren. Nee, maar er is trouwens uh, nog meer naar buiten gekomen in Amerika. Er is uh, recentelijk een, een artikeltje verschenen in The Independent over de CIA. Wat deed de CIA in de jaren 50? Dit heeft te maken met kunst. Wat nou toch over wapens hebben. Een, uh, een abstract schilderij kan ook een wapen zijn, hè. Uiteraard. Ja, ja, ja, ja, ja. En wat is de schade die ermee aangericht wordt? Met een schilderij? Ja, ik denk sowieso financieel. Want er, heel veel Amerikaanse belastingbetalers hebben zonder dat ze uh, het wisten meebetaald aan abstracte kunst. Kunst die op dat moment uh, onder het volk heel uh, impopulair was. Ja. Uh, het was namelijk zo, in 1947 uh, had de State Department, die had ooit een... Een tournee van abstracte schilderijen hadden ze uh, ge gesponsord door Europa. En dat was in uh, naar aanleiding van een uitspraak van, uh, van iemand van de Sovjet-Unie die had gezegd dat uh, Amerika is een culturele woestenij. En daarom hadden ze gezegd van nee dat is niet zo. Dus ze kozen toen van alle kunstenaars die in Amerika waren en er waren nogal wat koos juist de minst populaire, minst bekende. En dat was het abstracte expressionisme. Omdat het idee erachter was van die mensen zijn vrij. Die, die, die, die, die zijn helemaal out of the box. Die pakken gewoon een pot verf, gooien dat tegen een doek aan en het wordt een schilderij. Dat is het toonbeeld van vrijheid. Ja, en dat moest dus de Amerikaanse kunst vertegenwoordigen. Snap jij het? Nee, nou ja, noem een cultuurbebaar, maar ik vind helemaal niks dat <t· social> dat <media> <gutilisat��> expressionisme. <Family> nee, maar ook het idee dat je gewoon de minst populair, dat het toch totaal niet, het was totaal geen representatie van Amerikaanse kunst. Nee, precies. Maar stel je ook voor, bedenk je ook dit, dat je, hebt aan de ene kant heb je het communisme in het Oosten en in het Westen heb je het kapitalisme. Nee, wij zijn helemaal vrije markt en al die dingen, dat is natuurlijk onzin. Maar goed, hè, dat is de, de beeldvorming, hè? kapitalisme versus communisme. Dus wat doen ze in het, uh, in het zogenaamde kapitalistische deel van de wereld? Is uh, subsidiëren. Ja, ja. En dan denk ik, dit was, dit was vrije markt, vrijheid. Ja, ja. En als onderdeel van, dit vrijheid worden mensen, van die vrijheid worden mensen beroofd van hun bezittingen om een bepaalde vorm van kunst te, te subsidiëren. Dan denk ja. ik van, en, en dat moet dan uh, het toonbeeld van vrijheid zijn? Ja, dat is raar dat, natuurlijk. Het toonbeeld van vrijheid is dus trots voelen omdat je beroofd wordt... en uh, dat met dat geld uh, abstracte kunst die, die, die niemand wat interesseert... of in ieder geval heel weinig mensen wat interesseert, uh, te subsidiëren. Ja, dat is natuurlijk heel raar. En het rare was dat de kunstenaars vaak ook nog eens zo... Die abstracte kunstenaars waren vaak ook nog eens uh, marxistisch. Ja. <laughs> ja. Maar, goed, maar goed, dit is nog maar het begin van het verhaal. Toen dit naar buiten kwam, uh, was er een al ophef in Amerika. Heel Amerika was gewoon boos hierover. Je zei, hoe kan je dit nou doen? Dit is totaal, totaal niks met Amerika te maken. Het is trouwens de minst populaire kunstvorm die er is. Uh, Truman, die, uh, de president van die tijd, die zei van, uh, als dit kunst is, ben ik een hottot. Joseph McCarthy die dus schijnt helemaal hysterisch te zijn. En uh, die, die verdacht iedereen van communisme uh, die daarachter zat. Enfin, het, uh, het werd afgeblazen. En hetzelfde jaar werd dus de CIA opgericht. Ja, dat is 1947. Een van de eerste belangrijkste agendapunten was. het subsidiëren van cultuur. Ja, nee, echt waar. Nee, dat is logisch natuurlijk. Ja, dus uh, dat, dat gebeurde dus. En. Ja, er werd in het geheim werd dus onder andere de abstracte kunst werd, uh, gesponsord uh, door de CIA. En met, uh, met het hele idee dat de Amerikaanse cultuur uh, populair gemaakt moest worden. In het begin werden daarnaast uh, ook nog opera, uh, jazz trouwens ook. Klassieke uh, symfonieorkesten werden uh, zeg maar gesponsord door de, de CIA. Maar goed, kunst, cultuur, muziek zie je niet een beetje een verband met tegenwoordig. Tegenwoordig is dat heel normaal hè, in Nederland. Als je kijkt van wat, wat er in Nederland tegenwoordig allemaal gesponsord wordt. Wat het, Ja, precies. Uh, ja. Opera, jazz, uh, symfonieorkesten, abstracte kunst. Dansgroepen. Dansgroepen, ja, dat zat er nog niet bij het lijstje. <laughs> nee, maar goed, het moest allemaal in het geheim gebeuren, omdat het, zowel het publiek mocht er niks van weten, want die zou het niet leuk vinden. En de kunstenaars zelf zouden het ook niet leuk vinden dat ze een onderdeel waren van de CIA. En dus die mochten er ook niks vanaf weten. Dus uiteindelijk is er wel eens een en ander hiervan gelekt. In 1965 stapte de hoofdredacteur van het blad Encounter op toen bekend werd gemaakt dat de CIA ook invloed op dat tijdschrift had. De beschuldiging over dat de CIA daar invloed op uit zou oefenen werd vanuit de Sovjet-Unie de wereld in hoop. Dus het, eh, het is in de loop van de tijd. Het was al jarenlang, was het al bekend, wist men er al van. Er zijn al, eh, als je gaat googelen, zie je al dat er al jarenlang documentaires en artikelen over werden geschreven. Maar goed nieuws dan iemand die destijds daar werkzaam was, die dus officieel helemaal uit ja, de school geklapt is erover en die heeft helemaal bevestigd. Ja, dat gebeurde als je dan wat dieper gaat graven in het onderwerp dan kom je dus ook achter dat er een verdienmodelletje achter zat want uh, Tom, Tom Brandon was een van die, uh, die mensen binnen de CIA die dan aan het hoofd zat van de subdivisie van, de, van het hele project uh, die was ook een groot verzamelaar van uh, abstracte kunst <laughs> ja hij wist dat die kunst in, in waarde zou vermeerderen dus die kocht heel veel van die, van die kunst hij gebruikt een soort van uh, in de Vandaag de dag dat insider training noemen. Ja, ja, ja, maar als je gaat kijken wie de hoofdpersonen zijn in dit hele verhaal. dan eh, komt ook nog eens eh, Nelson Rockefeller tegen. Nou, man die man zat. Eh, die had een aardig duitje op de bank. Het eh, is een Rockefeller, hè? En hij was directeur van het Museum van Moderne Kunst in New York. Hé, hey, dat toevallig. Heel toevallig. <laughs> en wie zitten daar allemaal in de raad van bestuur van het Museum van Moderne Kunst? Ja, Julius Fleischman, dat was uh, de man, het was secretaris trouwens, was die. En dat was ook een miljonair en het was een filantroop. En die, die, uh, die richtte overal galerieën op, maar heel toevallig moderne kunsting, abstracte. En die man die had dus de, die beheerde de pot met geld van de CIA. En die was zeg maar degene die alles ging sponsoren. Er uh, komen nog een aantal andere namen bezig, uh, komen we tegen. Bijvoorbeeld William Paley, dat is een mediamagnaat, magnaat oprichter van CBS. Oh ja, en Columbia Records was hij eigenaar van. En uh, niet geheel uh, ontoevallig bracht uh, Columbia Records uh, vanaf 1947 de 33 toeren uit. En later ook nog de 45 toerenplaat Vanaf de jaren 50 ging ze vooral heel veel uh, jazzmuziek en lichte klassieke Muziek en symfonie, orkesten en opera uitbrengen. Hey, toevallig. En uh, nou, Er komen nog een aantal andere namen tegen. Allemaal hebben die een rol en allemaal zitten ze ook in de raad van bestuur van het Museum van Moderne Kunst. Ja, heel toevallig. In ieder geval, de CIA die had invloed op bijna 800 tijdschriften. Ze hadden in 35 landen hadden ze een kantoor waarvan uit ze de media beïnvloeden. Ja, het, het gaat maar door. Maar dan zie je dan ook dat het, dit, dit alleen maar één aspect was van het geheel. Want ze hadden ook nog eens invloeden in de muziek en in een tal van andere takken van kunst. En dan, dit project duurde ongeveer twintig jaar, van de jaren vijftig tot de jaren zestig. Uh, maar er, vrij recent zijn er onthullingen naar buiten gekomen van een Duitse journalist. Die zich erover beklaagde dat dit nog steeds gaande was. Dat de, de CIA nog steeds invloed uitoefent in de media, in, in de journalistiek. Nee, dat zouden ze nooit doen. Nou ja, goed, hij heeft er een boek over geschreven, ja. dus dat schijnt nog steeds te gebeuren, dus uh, ja. Nou ja, ontwijfeld. Maar goed, om uh, dit bericht even af te sluiten. Wat het ergste natuurlijk is, is dat uh, de Amerikaanse belastingbetaler in dit geval dus uh, geld afgenomen werd via belasting om uh, allerlei projecten te uh, sponsoren in, in de kunst en cultuur waar zij eigenlijk helemaal niet achter stonden. Waarvan ze, Oh ja, ze hielden niet van die kunst, maar ze werden wel uh, onbewust uh, in het geheim gedwongen ervoor te betalen. Oké, okay, nou tot zover dan uh, de CIA. We gaan nu even naar het uh, volgende bericht. Ja, we gaan nu even naar Cuba toe. Ja, als we het dan toch over uh, kapitalisme versus communisme hebben, hè, dan kom je al vrij snel bij Cuba uit. Want uh, ja, we hebben natuurlijk recentelijk het uh, grote nieuws gehad dat de Verenigde Staten uh, uh, handelsrelaties met, uh, met Cuba weer... Uh, ...hersteld had na uh, vele, vele jaren. Uh, maar ja, het is, uh, Cuba, Cuba is nog steeds eigenlijk gewoon een derde wereldland. Hè? En um, ja, heel veel mensen, of heel veel mensen, maar ik denk dat... ...de mensen die iets weten van Cuba, die denken uiteraard aan denken Castro en, uh, en dat soort dingen. Maar uh, ja, als het over uh, het land zelf gaat en niet zozeer de regering... ...dan uh, ja, denk ik dat heel veel mensen eigenlijk weinig ervan af weten. En uh, daar reken ik mijzelf ook, uh, ook bij, trouwens. Maar, um, ja, er is een website die ik veel lees. Die heet uh, Pan Am Post, Pan American Post. En uh, nou, dat is eigenlijk een uh, Engelstalige en Spaanstalige website waar je veel over, uh, over Latijns-Amerika leest. En, nou, de, zeg maar het opperhoofd daarvan die is uh, afgelopen week in uh, Cuba geweest. Die wilde het nou wel eens met zijn eigen ogen zien. En uh, dat is... Uh, hij komt uit, uit Nieuw-Zeeland uh, van origine, maar hij woont al een tijd in de VS. En nou, hij heeft natuurlijk, uh, ook daar hoor je natuurlijk van alles en nog wat over Cuba. En uh, uh, ja, vooral natuurlijk uh, in negatieve zin, maar de laatste tijd ook iets meer positief. Maar hij dacht, ik wil het met mijn eigen ogen zien. Dus uh, hij is erheen gegaan en uh, nou, dat zijn uh, ervaringen beschrijft hij dus uh, op, die, uh, op die website. En ja, het is eigenlijk misschien voor ons uh, libertariërs ergens. Um, ja, um, voorspelbaar. Hè? Omdat je uh, ja, met het socialisme. Hè, dat associëren we natuurlijk met propaganda. En, uh, en ja, tegelijkertijd. Uh, ja, die propaganda is er voor een reden. Hè? Want als het allemaal zo goed was. dan hadden ze die propaganda niet nodig. Mm -hmm. En uh, nou, dat, dat, dat zie je natuurlijk ook in het artikel. Hij heeft er ook heel veel foto's bij geplaatst en zo. Dus uh, ik denk dat heel veel mensen bijvoorbeeld. Uh, snel. Uh, ...te binnen schiet, is die, uh, die foto's van, uh, van oude auto's en zo, weet je, van die klassieke auto's en uh, op de achtergrond uh, gebouwen, huizen in allerlei kleuren en dat soort dingen. En uh, dat ziet er natuurlijk allemaal heel romantisch uit en zeker voor uh, autoliefhebbers uh, denk ik dat dat een prachtig gezicht is. Maar dat is natuurlijk wel, dat is natuurlijk wel heel gek, dat je uh, ergens een eiland hebt en dat er alleen maar van die oude auto's, of bijna alleen maar van die oude auto's uh, rijden. Ja. ja, ja. Want ja, waarom rijden wij niet meer om die oude auto's? Nou, ze zijn natuurlijk minder comfortabel. Ze zijn minder. Uh, um, hoe dat? Ze verbruiken meer benzine en, uh, ja, enzovoort enzovoort. Minder uh, veilig natuurlijk. Dus uh, ja, de reden daarvoor is natuurlijk gewoon uh, vanwege de algehele misère in, uh, in Cuba. Ja, en, uh, dus hij heeft daar. Uh, hij heeft ook een uh, interview gehad. Uh, wat ook in dat artikel. Uh, waarnaar gelinkt wordt. En daarin zegt hij ook dat hij, uh, dat hij op zich geen probleem had om op het land in te komen met zijn Nieuw-Zeelandse paspoort. Hij heeft ook een uh, Amerikaans paspoort, maar dat had hij uh, uh, ja in zijn, uh, in zijn tas gehouden. Mm -hmm. um, maar dat hij wel het gevoel had dat ze, dat ze achtervolgd werden, of dat ze gevolgd werden in ieder geval. Mm -hmm. ja, want uh, hij sprak bijvoorbeeld met uh, de damas de blanco, de, de witte vrouwen. En dat, zijn, uh, nou, dat is een van de, van de verzetgroepen, zullen we maar noemen. Mm -hmm. En uh, nou, die, die, ja, die wilden uiteraard uh, ja, weg, uh, weg met het kapitalisme, of sorry, met het uh, socialisme. En die wilden meer kapitalisme. Maar ja, dat, uh, dat, bevalt, dat idee bevalt de Castro's natuurlijk niet zo. Nee. Dus uh, die worden behoorlijk in de gaten gehouden, dus uh, toen hij uh, daar uh, met hen sprak, uh, kwam die daar ook, uh, had hij daar ook mee te maken. Maar uh, ja, het is wel interessant om gewoon uh, ja, een keer te lezen van iemand die er echt uh, is geweest en dat je, uh, ja, dat, dat je een beetje achter het, uh, ik denk, uh, ja, het, het conventionele beeld wat mensen misschien hebben van Cuba, zoals ik zei, van die, uh, die, die klassieke auto's en dat soort dingen, als je daar kijkt, dan uh, ja, is het gewoon echt een derde wereldland. En in alle opzichten, slechte, ja. slechte hygiëne, slechte gezondheidszorg. Slechte wegen, zoals zij oude auto's, uh, nou, noem het allemaal Marokko's. En uh, het is misschien niet zo erg als Venezuela, maar uh, het is zeker uh, ja, ergens, ergens logisch dat ze, uh, dat ze de, een beetje de toenadering tot de Verenigde Staten hebben gezocht. Want uh, hè, ook vanwege de, de toestand van Venezuela, natuurlijk. We, we weten dat. Uh, Venezuela uh, economisch gezien, uh, dat het daar heel, heel slecht gaat. En dat zij uh, natuurlijk ook altijd de steun gaven, financieel gezien, aan, uh, aan Cuba. Weet nou, je wat je net vertelt? Het doet me heel erg denken aan de verhalen die ik uh, in mijn kindertijd altijd hoorde van mensen die naar nou Oost-Duitsland gingen, weet je wel? Ja. Dat ook gewoon een, je kreeg nog wel eens de foto's, maar die foto's waren allemaal bewerkt. Dus dat photoshoppen, dat deden ze in de DDR ook. Ja. En dan zag je hele mooie Duitse dorpjes. Maar als je dan daar kwam was alles grauw en vies. En uh, ja. de straten waren slecht. En daar uh, had je dan de trabant. Nou, die, die, die moest je heel langzaam rijden. Zeker als je de bocht doorging, want dan gingen die auto's over de kop. En ja, echt. Ja. Ja. En dan weet je, overal, overal ben je gewoon achtervolgd weet je wel. Die, uh, altijd zat letterlijk de man met, die, die man op de bank met de krant met zijn gat erin het, door de heen te kijken, weet ja. je wel. Die, die, die zag je overal, dus ja. je werd echt overal in de gaten gehouden daar. Uh. Mijn ouders zijn er ook geweest in de DDR-tijd, dus, um, ja, en, en, en als je dan in een park kwam vol met mensen, Mm hoe -hmm. kon je daar een mug of scheet worden laten? Zo stil was het. Ha. niemand durfde hardop te praten. Dat is echt heel bizar. Dus, ja, uh... ja echt bizar. Ja, ja en, en dat wordt ook uh, verder wordt dat nog een beetje beschreven hoe, dat verder, hoe het leven daar is. Weet je? Hoe, hoe mensen daar leven. Dat alles, uh, zeg maar, buiten de, de toeristische uh, trekpleisters. Uh, of ja, eigenlijk gewoon de toeristische resorts, uh, kan ik beter zeggen. Dat alles gewoon, uh, zoals ik zei, vies is. Dat het, uh, dat het stinkt. En dat het gewoon alles uh, ja, alles, ziet er gewoon, alles is gewoon een heel slechte staat. Als je bijvoorbeeld in, uh, in de hoofdstad Havana rondloopt, en dat zie je ook in die foto's. En um, ja, als je daar met mensen spreekt, uh, ja, zeg maar de, de, de, de communistische propaganda, de staatpropaganda, is natuurlijk uh, alles, uh, nee, het is de schuld van de Verenigde Staten en het uh, embargo van, uh, van de Verenigde Staten. Maar ja, ze kunnen met ieder ander land. Uh, ...nu natuurlijk ook met de Verenigde Staten, maar voorheen uh, ook al met, uh, met, met ieder ander land uh, handel, uh, handel doen. Maar goed, als je niks te, niks te bieden hebt omdat je economie uh, ja, de, ja, de grond in is gegaan... Hè? Ja, precies. Als je economie de grond, is, grond in is gegaan dankzij het communisme en uh, je hebt niks te bieden, ja, dan kun je ook geen handel voeren. Je kunt alleen sigaren uit eigen doos... Precies. Sigaren uit eigen doos... Uh, <laughs> Je <laughs> dus, dus ja. Uh, ja, een van de gevolgen daarvan is dus dat, het, uh, dat de mensen op gemiddeld 2 dollar per dag leven. Goed, ja, nou ja, goed uh, dankjewel in ieder geval voor, voor je bijdrage en uh, we eindigen dus met sigaren, half En ik zie zo meteen dat, uh, dat Paul van Leeuwen die heeft zijn half al uit, uh, uit de doos gehaald. Dus die gaat hem zo meteen opsteken. Maar eerst hebben we nog uh, de column van Henk. Ja, en daarna zijn we terug met uh, Paul van Leeuwen. Hallo, ik ben Henk en ik wil het graag met jullie hebben over opportunisme, asielzoekerscentra protesten, een vrijheid van meningsuiting, van de libertariërs, god oh god oh god, wat was het een week! Er leek wel een kleine burgeroorlog aan de gang, een kleine volksverhuisting met verschillende volken. En zeehonden die midden, midden in twee provincies aan land komen. Of een zeekoe eigenlijk. En, uh, en, uh, ja, en allemaal signalen dat de uh, Vaseline onder Libertariërs uh, aan het opraken is. Uh, het gaat even niet zo soepel. Ehm. Uh, ja, het uh, viel mij op deze week dat er niemand meer dood aanspoelt aan de Middellandse zee. Uh, er vallen alleen nog, uh, ja ik weet niet wat het was, was het nou een complete boot of uh, een vliegdekschip of een moederschip van een of ander buitenaards uh, Attila de Pizza Hut uh, ras, ik weet het niet. Um, maar, uh, nou ja, niks meer met dat jongetje. En um, of uh, andere, erg uh, verhaal. We zitten nu in een andere emotie, zeg maar. En, um, ja. En dan echt in, een, in het kleinste kutdorp, dan vindt het dan weer uh, plaats. En dat is dan oranje. Ik moet zeggen, uh, ik ken het uh, zelf uh, niet zo. Maar ik had wel net uh, meegekregen dat uh, uh, de pretpark uh, was uh, failliet gegaan uh, van de zomer. Nou, misschien nog geen maand geleden of zo. En uh, er hoort dan een entrepreneur bij. En die heeft dan aangeboden... Tegen een vergoeding uh, asielzoekers uh, op uh, te vangen. En, uh, nou, en daar zat de uh, regering, de centrale regering, wel om verlegen. Uh, dus die zeiden van: uh, Nou, dat uh, dan gaan we het aantal wat er nu zit uh, verdubbelen. En met het aantal wat er nu zat, had iedereen uh, vrede mee. Maar door die verdubbeling. Uh, werden mensen zo woest dat ze niet eens meer uh, een BMW konden zien. <fijt> en, uh, ja, ik probeer nog steeds te tellen hoeveel mensen er nou precies voor die BMW stonden. Uh, ik uh, ben al bij één, maar volgens mij zijn het er meer dan dat geweest. En, uh, ja, kijk, ehm... Uh, we hebben het over opportunisme en uh, ja, het zou wel mooi zijn hè, als de bevolking uh, meegenomen wordt in de voorgestelde verandering. En uh, dat is niet gebeurd. Uh, zeg maar eigenlijk alleen maar die entrepreneur, wat verder geen complot is hoor. En uh, ik geloof zelfs de burgemeester niet of zo. Dus. Ja, nou als je dan geen kansen uh, ziet als bevolking, dan zie je dus alleen maar de bedreiging. En, nou, dat is ook wat er is gebeurd. Dus. Ja, en dan uh, het laatste nieuws. was dan zeg maar een uh, aanval met uh, bivaxmussen op uh, bivaxmussen. Op, uh, god hoe heet dat, in Woerden. En uh, ja, was het niet zo dat een woerd... Een uh, oud uh, woord is voor een uh, ophoging ook. Een plek van uh, veiligheid. Ik weet het niet. Maar uh, uh, premier Rutte er gelijk naartoe. Om gelijk uh, niks te zeggen. Want uh, hij kan niks zeggen. Want uh, deze hele uh, affaire gaat uh, de V&D... Uh, VVD sowieso uh, uh, kiezerskosten natuurlijk. Ik bedoel, uh, ja, hè, dit, uh, dit heeft niks meer met het uh, liberale te maken, zeg maar. Dus, uh, en dan kunnen ze achteraf wel gaan janken dat dit allemaal van PvdA is. Maar zo werkt het niet natuurlijk, want uh, VVD is de grootste partij nog steeds. Uh, ja, in Woerden, een aanval met uh, bifaxmutsen. Mensen voelen zich daartoe uh, gerechtvaardigd. Uh, ik weet niet precies uh, wat voor reden. Uh, uh, maar ineens dan... Uh, ja, dan staat het op van die knopploegen. Maar met bivaxmutsen. Dus uh, ja. Ze is nog nou echt roepen van... Uh, wij doen dit voor Nederland. Maar het mag niet van Nederland. Ik, uh, ja, dat weet ik niet precies. Maar goed... Het was een behoorlijke initiatie van geweld in ieder geval. Op mensen die al veel al geweld hadden meegemaakt, zeg maar. Dus eh, niet iedereen zou geweld hebben meegemaakt. Maar sommigen hebben geweld meegemaakt. En, eh, het sloeg nergens op in ieder geval. En, eh, nou ja, dan gaan mensen dan ook weer twijfelen aan de beschaving... Ja, weet je, hoeveel lessen moet je nog leren over de beschaving? Hoeveel realiteit moet nog door je schedeldak binnencijpelen sij over de staat van de omgeving en Nederland? Dat in elk wijk waar de bladblazers niet gieren, er ja, misschien zelfs wel haaks gedacht uh, ...kan worden op uh, de wijken waar de Bentleys en de Jaguars uh, rijden. Het zou zomaar maar kunnen. Zoek het eens uit. Hè? En die shit staat trouwens niet in fucking boeken. Hè? je moet gewoon even je oor te luisteren leggen. Dan leer je misschien ook nog eens wat. Dus, maar... Uh, nou ja, ik heb me daar niet... Uh, ik heb me daar voorgenomen om daar niet zo druk over te maken, want... Uh, Ah, ik kan er verder niks mee. Het uh, dichtstbijzijnde asielzoekerscentrum uh, is uh, op een behoorlijke loopafstand. Dus en, uh, ja, dan moet ik er eerst helemaal naartoe lopen voordat ik er uh, uh, ongeinen uit kan halen. Dus uh, nee, dus ik blijf gewoon lekker thuis uh, zeg maar. En, uh, laat het gehannes uh, ook graag aan anderen over. Ja, bovendien ben ik van mening, uh, die mensen zijn er. En uh, ja, laat ze gewoon lekker zitten, weet je wel. Uh, ze, doen, ze doen jou op zich ook nog ni niks. En ik zag ook al verschillende redenaties voorbij komen. Waaronder uh, op uh, libertarische fora dat, uh, dat het toch ook uh, erg was dat die mensen elkaar aanvielen. Alsof het daarmee gerechtvaardigd was dat er dan... Eh, ...Nederlanders ook, zeg maar... Eh, ...een schepje bovenop deden. Eh, logica doet er niet heel veel toe in deze tijd. Eh, dus... Eh, ja, verder kan ik er ook niet van maken eigenlijk. Eh, maar de Libertarische Partij wel, want... Eh, Hemeltje lief, uh, wat was dat weer een gejammer? We hadden natuurlijk uh, de uitzending van vorige week uh, al gehad. Die ik echt maar uh, voor de helft uh, kon luisteren. Want. Uh, ja, op een gegeven moment dan. Uh, ja, dan trek ik het ook niet meer, zeg maar. En, uh, maar er zijn mensen die het wel trekken en ieder uh, zeug zijn meug. Ik bedoel, uh, hè? Het is niet zo dat het. Uh, C aan mijn maatstaven moet voldoen. Alleen uh, ja laat ik het zo zeggen uh, Victor hoeft het met mij niet meer over logica te hebben. En zeker niet, want daar ga ik nu helemaal over los, over uh, realisme. En uh, nog voordat ik uh, de uitzending had gehoord, maar nadat ik mijn uh, opname had gemaakt dacht ik naar respect ga ik het over opportunisme hebben. Waarom? Omdat ik al een beetje in de kaarten had gekeken... van uh, wat men in de hand heeft... en wat men op tafel probeert te leggen. En, uh, en laat ik het samenvatten als in... dat men een, een goede gemeente zoekt... van uh, goedgelovige mensen... die vanuit een opvoeding... ...alles willen aannemen... ...om niks meer uh, bij te willen stellen. Ze willen zeg maar... Uh, ...niks meer aanpassen. Gewoon... ...hun idee is uh, de norm. Zeg maar. En... Um, um, ...ja, is dat erg? Nou, ieder mens heeft al wat. Zeg maar. Maar... ...het heeft zijn kansen en zijn bedreigingen. En... Laat ik het zo zeggen, de bedreiging voor dat soort mensen zelf is dat ze alleen maar uh, verontwaardiger zullen worden over, uh, over wat er in het land uh, plaatsvindt. Uh, oh, nog een belasting erbij. Oh, nog een regeltje erbij, et cetera. Uh, daar ga je niet meer redden. Ik kan het alleen maar blijven herhalen. En ik hoef er niet eens een fucking boek voor te schrijven. Uh, ja weet je uh, ik heb ook al mijn geschiedenis gehad over de vrijheid van meningsuiting uh, op een blog die heette vrijheid maar dan ook echt en dan uh, weet je was het idee om gewoon prachtige ideeën uit te wisselen uh, een idee is maar een idee je hoeft je verder niet angstig voor te zijn. Uh, mensen kunnen wel bang zijn van ja, weet je, hier gaat het stomme volk mee aan de haal. Maar zelfs dat heb ik niet meer. Als... Uh, als zeg maar uh, libertariërs zich achter een grote leider willen scharen. Of achter een rand, Of... Uh, uh, hoe heet die, Breitbart en Roodhummel, uh, Rood weet ik veel. Ja, dan moeten ze dat vooral doen. Alleen, begin dan niet met mij over uh, individualiteit. Of tegen hun angst van het collectivisme. Want die kaart heb je dan uh, verspeeld. En opportunisme gaat dan wel over... weten welke kaarten er in het spel zitten... ...en wat je kansen zijn. En, uh, ja, ik, zie het, uh, ik zie het tegenwoordig uh, zeg maar, uh, niet veel uh, goed gebeuren. Binnen en buiten de partij niet. Uh, buiten de partij is men vaak heel erg uh, koekwaus. Uh, ik probeer een uh, participatiesamenleving aan het uh, opbouwen hier in mijn wijk... En uh, ja, men sluit zich ook al heel moeilijk aan. En dat is niet eens. En dat gaat niet eens over het vinden van politieke idealen, maar gewoon over praktische invullingen van het beste met elkaar leven. Dus niet eens vanuit een ideologie, maar gewoon vanuit het zijn, zeg maar. En zoals we weten, kunnen ideologieën toch grenzen aan utopieën. Ja. En, uh, maar het leven met elkaar ja, Het is toch een kwestie van zijn. En laten zijn. Laten gebeuren. En uh, ja, dat is toch niet het sterkste punt van de Nederlander. De Nederlander wil, uh, geloof graag in maakbaarheid. Uh, de voetbalwedstrijd is net afgelopen. En uh, nou, dan moeten we voetballen volgens een systeem. Anders... Uh, ja... Voetballen we niet of zo. Dus ook al zouden we zonder systeem het bal in het netje krijgen, dan uh, ja, dan hebben we niet gevoetbald. Daarom zeggen uh, voetballers ook, ja, we kwamen naar voetbal en toe. Waardoor je zeg maar kunt afvragen van ja, maar wat doe je dan anders op zo'n veld? Hè? En dat is dus zeg maar ook uh, het uh, gebruik maken van je kansen. En dat gebruik ik ook in de wijk. En ik zou het ook gebruiken als ik op het veld sta... ...van uh, nu ik er toch ben... ...laat ik eens een uh, flinke trap tegen die bal geven. Of uh, laat ik eens uh, ja, iets doen in de wijk of zo. En uh, nou, ik heb ook al wat professionele ervaringen... ...gewoon in een professie. En het gemak waarmee mensen op hun luie reet gaan zitten... Ja dat verbaast me wel eens en er zit volgens mij ook een hiërarchie in van uh, dat vanaf een bepaalde vergoeding kun je nog luier op je reet gaan zitten maar daarmee neemt je waarde niet heel erg toe aan de aan de algehele uh, iets zeg maar. want Bijvoorbeeld, afgelopen jaren heel veel managers in de zorg. En waardoor de zorg, uh, zeg maar, uh, sowieso een aantal handen van het bed moesten halen. Om die, sowieso die managers te kunnen betalen. En nou lijkt het enige doel van de managers te zijn: met uh, nog minder handen aan het bed te zijn. Zonder uh, zeg maar te bedenken van joh, is er niet eens een grens bereikt of wat dan ook. Dus laten we zeggen dat de manager nu zou zeggen van... als er vier handen waren, zou hij zich hard op afvragen van... goh, maar wat zou er gebeuren als er drie handen aan het bed zouden zijn? Dan neemt hij het gezeik voor waar aan... en dan, eh, en dan heeft hij zijn geld er weer verdiend. Terwijl als je op de werkvloer eh, rondloopt... Dan sta je dus met drie handen het werk voor vier te doen en uh, zit, zit dus de werkdruk tot aan je slapen aan toe. Um, zo hoog. Dus, um, nou ja, die verdeling is er dus ook. En um, ja, um, mijn idee is voor zo van: uh, ideeën zijn leuk, maar ja check ook op de praktische toepasbaarheid. En dat hoort ook wel bij uh, opportunisme. Alleen uh, nou heeft pragmatisme uh, zeg maar een net wat andere klank. Dus daar zal ik uh, de meest uh, bangers, libertariërs niet mee uh, laten schrikken. Want uh, één eng woord is al genoeg. Uh, opportunisme. En dat is dan voornamelijk voor de libertariërs aan de linkerkant, uh, zeg maar. Laat ik het zo uh, zeggen. Want uh, ik, heb ik heb opportunisme ook leren kennen als een uh, eng en na uh, Opportunistische politiek. En, uh, ja, maar nu ik alweer wat verder ben, dan denk ik van ja, maar wacht eens even. Er kan ook ontzettend veel uh, wijsheid in zitten. Hè, bijvoorbeeld het uh, Chinese symbool voor crisis... ...lijkt heel erg veel op uh, de, het symbool voor uh, uh, kansen, zeg maar. Dus dan gaat het om van welke kansen zijn er in bepaalde situaties. En die kansen kunnen van uh, heel persoonlijk zijn tot wat algemener. Dat maakt niet zo heel veel uit... Alleen zou je dus heel erg voor je eigen kansen gaan. Op een gegeven moment gaat het opvallen. En ja, dan willen mensen het kaas van je brood eten. En, uh, en ja, Nou is het dus zo dat uh, ik heb gemerkt... dat Rick gewoon hele rustige argumenten heeft neergelegd. En dan heb ik van horen gezegd... Dat er tegen hem uh, geschoren is. En door mensen die een rationele manier van uh, meningsuitwisseling dat ze dat willen, uh, dat ze uh, dat rationeel willen doen. Maar daar had ik sowieso al van, nou is dat wel zo? Jongetje, wil jij wel rationeel argumenten uitwisselen? Of komt toch niet ergens een bepaalde emotie uh, op de loer. En voor mij zijn emoties gewoon emoties. Dus uh, zeg maar, als mensen gaan piepen, dan uh, zie ik het wel als een signaal. Maar het rechtvaardigt zeg maar niks. En uh, een praktijksituatie. Dan heb je bijvoorbeeld een uh, discussie over... ...wapenbezit of zo. Ja, ik ben uh, voor wapenbezit... ...maar uh, tegen wapenbezit. En uh, dat, is, dat zeg ik even om te jennen. Ik ben voor wapenbezit... ...als in van... Uh, nou, de ...overheid zou niet moeten uh, betuttelen, Maar ik ben tegen wapenbezit omdat er genoeg figuren in, de, in mijn omgeving wonen die absoluut niet de hand moeten leggen aan het, bezitten, aan het hebben van een wapen. Je moet gewoon geen wapen in hun handen hebben. Dat is al gelijk minder veilig voor mij. Dan hoef ik niet eens wel of geen wapen te, te hebben. Dan is het dus al onveilig voor mij. En nou, dan probeer ik dat gewoon te zeggen. Maar dan krijg je dan zo'n reactie van, ja, dat vind je nou wel zo, maar heb je mijn blog gelezen? En dan moet ik naar een blog kijken en een, de complete mening van iemand uh, verteren. Dus ik zeg uh, nee, en ik ben dat ook niet van plan ook. En dat is dan alweer een opmaat naar een uh, ontfriending en een blogging. Want, uh, men bedoelt het zo goed. Men bedoelt zo yeah, een libertarische gedachtegoed uh, te kneden. Wat nou daar nog ontbreekt in Nederland. Terwijl er heel veel gecopy-paste wordt uit uh, de Verenigde Staten. En in de Verenigde Staten hebben ze al eeuwenlang wapens. In Nederland niet. En dus heb je ineens een verandering. Daar heb je het alweer, een verandering. Als er dus mensen ineens een handen zouden, uh, een wapen in hun handen zouden kunnen krijgen. Dus, is dat verstandig? Is dat wijs? Nou, lijkt mij niet, lijkt mij niet. En daar kun je de ideologisch nog zo oneens mee zijn. Maar, ja weet je, we hebben nog geen enkele zetel in de Kamer als uh, Libertarische Partij. Dus, waarom niet veel speelser met deze materie? Omgaan. Waarom moet het klaarblijkelijk dan toch over emoties gaan? Waarom moeten mensen dan boos worden of angstig of energie verliezen? En uh, nou heeft Rick een, uh, een, een nieuwe groep opgericht. Nou, dat werd dan gelijk weer gezien als de concurrentie. Wat uh, niet helemaal zo is. Uh, het is een... Uh, ...gewoon een andere stroom. En, uh, ...ja... ...is het erg? Nee, weet je wel. Nee. Want, uh, ...er zijn ook mensen die hangen op Amerikaanse... ...libertaarse foren ...en... ...wil je dat één op één overnemen? Nee. Nee. Weet je? De Amerikanen hebben een andere geschiedenis dan wij. En misschien willen we wel... ...naar hetzelfde toe. Maar... Het feit dat er, dat er geschiedenis al verschillend is, dat lijkt al een breuk in Nederland uh, te veroorzaken. Je hebt gewoon mensen die hun, hun opvoeding inderdaad niet los kunnen laten en uh, het, het, uh, het VVD-ideaal gewoon nog twee keer harder willen inzetten en... Ik moet nog maar net beginnen, weet je wel. Met uh, het uh, geloven in uh, eigen kracht en dat soort dingen. Ik bedoel, ik twijfel ook heel veel aan mezelf. Wat op zich helemaal niet erg is. En, uh, en ik mag ook aan anderen twijfelen daarom. En uh, misschien is dat ook onterecht. Maar, uh, ja weet je... Uh, men staat zo te popelen om uh, te schreeuwen. En dat heeft gewoon echt geen enkele zin. Want uh, ja, daarmee eindigt gewoon elke discussie. Dus. Um, ja. Ik uh, ga een aantal. Uh, ik ga een aantal quotes uh, nu even aanhalen om een eind aan te breien. Oscar Wilde had een hele mooie quote en die zei... ...alleen de doden zijn consequent. En eh, als je angstig bent voor opportunisme... ...dan is dat een mooie ingang voor het leren omgaan met opportunisme. Alleen de doden zijn con consequent. Met andere woorden, je mag gewoon 180 graden draaien... ...ten opzichte van je, eh, opzichte van je principes... Who fucking cares? Niemand! Mohammed Ali. Wie niet, uh, als je twintig jaar niet hebt veranderd, dan heb je ook niet geleefd. Mohammed Ali. Echt een geweldige held. Er kan geen libertariër tegenop. Ook al ook als zwaaien met honderd boekjes naar vrekte uh, jongen. En uh, hij heeft gewoon gelijk. Je wordt wat milder. Je ziet dingen vanuit een ander perspectief. En dat opent weer deuren. Opent weer deuren, zeg maar... vanuit het uh, niet zeker weten. En... Uh, ja. En dat komt ook pas als je shit hebt meegemaakt. Dus buiten... Als je, zeg maar, in een uh, prachtig anaal gefixeerde omgeving zit... in een neurotische omgeving... met... Uh, ...je kleurpotloden precies op regenboogvolgorde... ...en je boeken precies op alfabet... Ja. ...of ah nou, compulsief... ...dat alles leidt als een enorme diarreeaanval. Ja, weet je... ...je kunt zoveel van elkaar leren... En, en, ...en zoveel met elkaar optrekken. En als je elkaar ook maar ruimte gunt... ...en dat is wat er niet wordt uh, gedaan... En als je dat dan niet met elkaar doet... wat heb je dan... met elkaar in een partij... Uh, te zoeken? Hè? En... Um, ik... Um, gun mensen hun ambitie... voor politieke... Hè, voor politieke glorie... of voor... Um, de pundit... De, iemand die zo aan tafel schuift... of wat dan ook... doe dat gewoon, weet je... Maar val mij er niet mee lastig. Nou. Ja, val mij er gewoon niet mee lastig. En. Uh, ja. En. Uiteindelijk. Zou ik er zelf niet voor kiezen. Want. Uh, al die shit wat je wil uitleggen. Moet je dan echt. Dagelijks uitleggen. Ja, En dat weet ik. Want ik probeer. Uh, al weken lang shit over te brengen... via een column... en zie ik een positieve verandering... Nee! Goed, dat was dan de column van Henk. En uh, ja, goed... Uh, ik zit hier nu gezellig met... Uh, Paul van Leeuwen. Hallo. Hallo. Ja, en, uh, ja, we gaan het hebben over roken. Dus ik zou zeggen, steek je sigaar maar op... Dat kan te barren. Ja. ja, want er is een beetje een aanleiding van het bericht van Clina We hadden het vorige week eigenlijk daar al daarover gehad, uh, ja, Clina Ernau die, uh, die is niet zo blij met de roken, dat weten we inmiddels. Ja, want jij, jij hebt er ook wat over te zeggen, hè? want jij hebt je even verdiept in de cijfers. Mm -hmm. ja. Inderdaad. Ga, gaan we allemaal dood als jij uh, nu je sigaar opsteekt? Mijn momentje. Mijn sigaar moet even goed branden. <laughs> dat is ook niet helemaal waar wat ik nu zeg. Dan uh, dat pak ik even een uh, biertje erbij. Het is niet zo natuurlijk, dat ze, zal Kline nou ook niet beweren... ...dat als jij nu die sigaar opsteekt en ik adem het in... ...dat ik dan ter plekke dood neerval, dat ze dan ook weer niet. Je kan er kanker door krijgen. En dat is zo, het is wel zo dat je genetisch... Uh, het moet wel genetisch bepaald zijn hè? dat jij uh, longkanker kan krijgen. Nee, ja, ik heb het niet zozeer daarin uh, verdiept. Ik weet dat er mensen aan longkanker sterven die nooit hebben gerookt, en dat sommige mensen, die kettingrokers, niet aan longkanker overlijden. Maar er is wel een duidelijk statistisch verband tussen roken en longkanker. Okay. En een veel minder significant verband tussen meer roken en longkanker. Mm -hmm. Oké. Okay. Maar goed, de, de, de, je hebt even gekeken, cijfers. Uh, Jelle, uh, je hebt Jellinek-kliniek, uh, heb je wat cijfers van? Waar heb je nog meer cijfers van? Ik heb een aantal artikelen opgezocht, de Wikipedia onder andere, een aantal krantenartikelen, waarbij eigenlijk de, de tendens was dat meeroken wel schadelijk is. En dat de kans dat je door meeroken een ziekte oploopt, als hart- en vaatziekte of longkanker, gemiddeld zo'n 15 tot 20 procent hoger is dan iemand die eh, nooit in de rook zit, eigenlijk. Mm -hmm. Het varieert wel weer met ja, hoeveel je in andermans rook zit, of je bijvoorbeeld in huis woont met iemand die rookt terwijl je zelf niet rookt of dat je gewoon elke vrijdag naar een café gaat waar gerookt wordt en de rest van de tijd niet. Mm -hmm. dus, maar de hoeveelheid rook die je binnenkrijgt is natuurlijk ook significant. Er is een aantoonbaar verband wel tussen meeroken en de gezondheidsschade. Mm. Okay, ja, ik heb zelf, maar dat is al een tijdje geleden, heb ik me wel eens verdiept in die cijfers. En toen ook nog gebaseerd op een to toxologisch onderzoek van een uh, Canadese universiteit. En daaruit bleek dat de condities om überhaupt iets op te kunnen lopen van uh, tweedehands rook, uh, of meeroken, uh, die waren zo uh, extreem. Dan moest je dus 30 jaar lang in een hele slecht geventileerde ruimte zitten en dan. Continu, 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar. Moest je dan in de rook zitten van 100 rokers? Dat, dat, dat, ja, dat, dat, dat, dat doet niemand natuurlijk. Dus dat waren al hele extreme condities. Uh, maar goed, ja, het schijnt natuurlijk wel zo te zijn, net als met klimaat. Uh, er kan flink gegogeld worden met cijfers. Hè? Ja, inderdaad. Als ik een rapport wil waarin staat dat meer roken niet schadelijk is, is het toch maar een kwestie van de juiste bureaus, de juiste universiteiten enzovoort de juiste connecties te hebben eigenlijk. Uh -huh. En ik zal waarschijnlijk in staat zijn... om zo'n rapport te bestellen. Terwijl de tegenstander natuurlijk weer in staat is... om een rapport te bestellen... wat weer precies het tegenovergestelde beweert. Uh -huh. En het is heel moeilijk om echt... wikkelhard, betrouwbare cijfers te krijgen. Zeker als je praat over... Uh, de, de, de, de lage correlatie tussen meer en extra gezondheidsschade. Maakt het alleen maar moeilijker om het te onderzoeken. Wil ja, uh -huh. je goed gaat onderzoeken... hoeveel rook iemand binnenkrijgt... als, als die in huis woont met iemand die rookt... of Hoeveel uur iemand allemaal rookt, hoeveel mensen er om roken. En misschien zelfs wat ze dan aan het roken zijn: sigaren, sigaretten of joints of crack voor dat matter. Mm -hmm. Ja, en dan natuurlijk komt nog weer bij het feit: van, heb je überhaupt aanleg om longkanker te krijgen? Wat iets, iets is wat genetisch bepaald is. Maar goed, dan willen we willen ook natuurlijk gaan kijken hier, gaan kijken naar dit onderwerp vanuit een libertarisch perspectief. Dus het eerst kijken van wat zijn de alternatieven? Als jij uh, zegt van nou uh, goed, ik heb wel behoefte aan nicotine, het is mijn eigen keuze, is mijn eigen lichaam. Ik bepaal wat er in mijn lichaam uh, komt, maar ik wil niet andere mensen er schade mee doen. Wat voor alternatieven zijn er dan? Ja, een heel goed alternatief is natuurlijk alleen in je eigen privéomgeving te roken. Mm -hmm. Dat ik dat zelf eigenlijk doe met mijn sigaren. Die rook ik thuis. Of ik rook ze bij iemand die ook rookt. Of ik rook ze buiten. En ik ga niet bij iemand op bezoek en ik zeg van nee, ik steek even deze sigaar op. Mm -hmm. Dus uh, dat is een goede oplossing. Er zijn uh, alternatieven als de e-sigaret. waardoor je dus wel nicotine binnenkrijgt. maar geen verbrandingsproducten meer uh, in de luchtjacht. Mm -hmm. Dus dat is een alternatief wat ik tegenwoordig... Steeds meer omheen me zie je eigenlijk dat mensen ofwel sigaretten roken thuis en als ze buiten zijn, buiten hun eigen privéomgeving zijn, de e-sigaret nemen. Mm -hmm. Of die volledig zijn overgestapt op e-sigaretten ook vanwege gezondheid en waarschijnlijk voor de deel ook financieel. In Scandinavische landen is de snoes bekend. Mm -hmm. en snoes is eigenlijk een tabaksproduct dat plaats je tussen je bovenlip en je voortanden. Dus dat zie je niet als je het goed doet. In de omgeving merkt het niet, behalve dat je er af en toe eentje op de grond van uh, in de asbak ziet liggen. Je krijgt wel een nicotine rush binnen en in Zweden is het een nogal ingeburgerd gebruik. Ongeveer de helft van de Zweedse mannen gebruikt snoes. Dat aantal is toegenomen uh, toen het rookverbod in Zweden steeds strenger werd. Dat ze toch van sigaretten naar snoes zijn gaan switchen. En Binnen de Europese Unie heeft Zweden het laagste aantal tabaksdoden van alle landen. Oké. Okay. Dat komt waarschijnlijk omdat ze voor een groot deel snoes gebruiken. Hm. Ja, en ja, dat is in principe nauwelijks schadelijk. Er zit wel nicotine in. maar geen verbrandingsproducten. Je krijgt niks in je longen. Je hebt gewoon de nicotine die opgenomen wordt in je bloed. Mm. En daardoor kan je ook de sigaret veel beter laten liggen. Dus ze roken dan veel minder sigaretten. En je hebt ook geen omgevingsrook. En het leuke is dat sigaretten in Nederland gewoon zijn toegestaan. En snoes is verboden. Behalve in Zweden. En dat was een bikkelhaarde ijs van ze toen ze bij de Europese Unie kwamen. Ze komen alleen met de snoes bij de Europese Unie. En dan heb je wel open binnengruimte binnen de Unie, maar de import van snoes in Nederland is verboden. Het roken van sigaretten is toegestaan. Maar dat is toch wel eigenlijk bizar, ik bedoel, dit is dat toch gewoon. Een... Oké, okay. jij bent van Clean Air Now en jij hebt sowieso zo zo'n hekel aan, aan, aan die, die vervuilde lucht. Laat mensen allemaal snoes gebruiken, ga daarvoor lobbyen. Maar dat is dus kennelijk niet gebeurd. Dat zou, dat zou een ideale stap zijn, Ideaal, beter als de plakpleister en de... Wat hebben, we, wat hebben ze nog meer van? Gekke geiten? Kauwgom. Kauwgom, pilletjes en noem maar op. Ja, inderdaad. En Clean Air Now is niet eens echt alleen maar tegen rook. Want dan zouden ze geen bezwaar hebben tegen snoes. Geen eens meer een club tegen rokers. Yeah. En dat is wel jammer, want ze zouden ook bij rokers veel meer goed wil kunnen kweken als ze die alternatieven wat meer gingen propageren en een campagne gingen voeren, inderdaad, voor, uh, voor snoes: ja, hou op met absurde importverbod. Mm -hmm. uh, vooral niet te veel accent uh, op snoes, zodat mensen heel. ...makkelijk die overstap nou, kunnen uh, uh, Legaliseer het eerst. Het <laughs> ja. is in Nederland wel verkrijgbaar heb ik gemerkt. Ja, maar cocaïne is dat ook hè. Cocaïne is hier ook verkrijgbaar. Is legaal. Ik heb één keer een vorm van snoets gezien in een tabakswinkel... ...die nog de hele oude bejaarde baas werd gerund. Okay. En die had zelfs de pruimtebak. Pruimtebak hadden we nog niet eens genoemd. Maar mm -hmm. Dat is ook een onbruik geraakt pruimtebak. Want ja, je krijgt van die hinderlijke vlekken om de heen. Ja, ja. En die verkocht de Amerikaanse uh, dipping tobacco, dat is weer een andere variant. Wat vroeger veel is gebruikt door honkballers. Okay. En die had tapper liggen. En bij een uh, webshop voor sigaren zag ik dat hij nog uh, rookloze tabak had en een vorm van snoes. Dus die verkocht het. Oké, oké, oké. Dan moet het toch eens vragen hoe dat dan precies zit. Want voor zover ik weet, is er binnen de Europese Unie een importverbod op uh, snoes, behalve in Zweden. Dus het kan zijn dat hij dat gewoon niet weet, ja. of dat, uh, ja, dat het gewoon over het hoofd is gezien. Want voor de rest zie je het helemaal nergens en alleen mensen die een link hebben met Scandinavische landen zijn daarmee bekend. Maar voor de rest kent in Nederland bijna niemand dit. Ja, ja, ja. Dat is toch jammer, want veel heel veel rokers zou het een hulpmiddel kunnen zijn om te stoppen, wat de Zweden gewoon gewerkt heeft. Gaan nu dus ook stemmen op van dat ze het roken in de auto willen aanpakken? Maar hoe uh, gaan we hier als libertariërs mee om? Want, want stel dat jij kind, kinderen in je auto hebt zitten. Dat is een beetje zo'n zo moeilijk punt eigenlijk. Hè? Want kinderen die, ja, die, die, die zitten opgescheept met die ouders. en vanuit het perspectief van een kind kijken. Ja, en die vader die rookt of moeder. Jij moet dat, terwijl je dat niet wil, moet je dat inademen. Dus dat is toch wel een inbreuk op jouw uh, leven. Ja, ik vind dat eerst onderzocht moet worden of het wel schadelijk is. Ja. Dat lijkt uh, wel het geval te zijn. Zeker in een auto zijn de meerrookeffecten nog heftiger dan dat ze in een uh, ja, veel grotere kamer zouden zijn. Mm -hmm. Dus er is zeker een gereden kans dat die kinderen daar zeker op de lange termijn schade aan ondervinden. En dat zet je al heel dicht tegen een schending van het non agressieprincipe aan. Ja. Dat je feitelijk iemand zo'n persoon dat moment aan het beschadigen bent en die persoon daar zelf niet voor kiest of kan kiezen. Ja. Dus ja, daar is wat voor te zeggen. Ja. Ik bedoel, als je, je kinderen injecteert met heroïne om ze rustig te houden, dan is iedereen zeggen van uh, ja, dat mag niet. Ja. ja. Vroeger was het vrij gebruikelijk dat mensen gewoon bier in de fles van kinderen om het kind, uh, rustig te houden, baby rustig te houden als die zat te janken. Dat gebeurde vroeger nog, hè. Jammer genoeg voor mijn tijd geweest. <lacht> nou, Het komt natuurlijk wel bij, bij kijken naarmate de mensen meer weten over hygiëne en over, uh, meer, meer uh, bekend wordt met wetenschap. Dan rust daar, daar ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid op. Hè? Als jij als oudere weet van hé, hey, wacht even, ik heb griep, ik moet even uit de buurt van mijn kind blijven. Ja, kijk die, die kennis maak je ook wel een beetje mee, de, hoe noem je dat? Uh... voortschrijdend inzicht. Ja. Nee, inderdaad, tot vroeger was gewoon niet bekend dat de zo ook schadelijk was. dat het toch duidelijk begon op te vallen. Ja. Als je kijkt naar de, go de Gouden Eeuw, het, hoe uh, ja, alles behalve hygiënische mensen toen waren. Weet je wel? Dat men, er was toen nog helemaal geen wetenschap, of tenminste dat stond nog in de kinderschoenen. En ja, toen, toen de grachten waren een open riool en, en de mensen wasten zich nooit. En uh, ja, als je ziek werd, dan ging, ging je naar de dokter om je te laten aderen laten, wat eigenlijk de boel nog erger maakte. Ik bedoel ja, en nu hebben we al die kennis uh, van de wetenschap. We passen ons leven daar een beetje aan. Zoals uh. ik zei, voortschrijdend ja. uh, en zegt het roken in een auto met kinderen. Ik vind het sowieso maatschappelijk niet kunnen. Iemand zou het gewoon niet moeten doen, ondanks, uh, ongeacht of het verboden is of niet. Mm -hmm. En je kunt je ook pragmatisch afvragen of zo'n verbod wel echt goed is te handhaven. Mm -hmm. nou, mijn moeder heeft uh, 25 jaar zonder autogordel gereden, zonder enkele bekeuring te krijgen. Mm -hmm. Dus ja, je kunt je ook afvragen of zo'n verbod goed uh, te handhaven Maar achter het principe daar is zeker wat voor te zeggen. Omdat uh, als het schadelijk is voor het kind, dan zit je heel dicht tegen de schending van het non-agressieprincipe aan. Mm -hmm als het niet schadelijk zou zijn, ja, dan zou ik zeggen, ook gerust in je auto. Maar ik denk dat ondertussen duidelijk is dat zeker in de auto de effecten van meeroken toch uh, te heftig zijn. Mm -hmm. Dus dan kun je beter gaan afvragen wat het niet echt nou wilde. Dat je liever op je balkon mag roken, dat je rook andere balkons kan bereiken. Dan denk ik ook van, daar uh, zijn we nog gewoon eens mee bezig. S sowieso, ik, ik heb een beetje, ja, wat ik eerst zei, een beetje mijn twijfels bij uh, de, de cijfers die er nu zijn. Omdat... Ja, zeker als ze uh, uit, uh, uit de kant komen van de, uh, de anti-rook uh, anti lobby, dan heb ik er met twijfels bij net zoveel als dat ik er met twijfels bij heb als ze van uh, een pro-rookclub komen. Ik bedoel, dan, dan is er gewoon oh, belang bij en dan, ja, dan heb je niet met echt om het iets objectiefs te maken, weet je wel. Ja, wetenschap is gewoon heel zwaar werk. Je gaat een enorme artikel maken eigenlijk, met misschien jaren naar onderzoek. Zeker effecten van roken. Dan moet je eigenlijk jaren onderzoek doen naar je proefpersonen om precies die effecten van het roken los te kunnen filteren van andere effecten. Mm -hmm. eigenlijk met één conclusie komt, dat natuurlijk iedereen de one-liners uitpikt. Uiteindelijk, vele jaren wetenschappelijk onderzoek, ja, tot een paar tweets van CleanEmHout. Want zie je wel, we dus zijn met al die tijd al. Ja, ja, ja. Dus het is, uh, ja, het is de Mac voor vaker heel erg moeilijk om echt betrouwbare data te vinden. Dus eigenlijk pas iedereen het bij elkaar eens is, en dan heb je er toch niks meer aan. Ja, maar goed, als je nu kijkt naar. De, de, we hadden het eerder over de e-sigaret en over de, over de snuf. Uh, dat wordt dan door allerlei gelobby, ook moeten we zeggen, ook door de tabakslobby, uh, wordt dat dan allemaal tegengehouden. Ook als je kijkt naar de Lucy, hè, de, de losse sigaret die vroeger gewoon verkocht werd. Als jij in de kroeg zit en uh, ja, normaal gesproken rook je niet, maar omdat je zoveel alcohol hebt, heb, krijg je in één keer zin. Dat zou eens een keertje onderzocht moeten worden. <laughs> en dan, uh, ja, dan, dan moet je in één keer een heel pakje sigaretten bestellen. En dan, dan rook je er twee van en dan, dan kom je thuis en dan word je wakker met een kater zit er dat pakje in je, in je jas. Nou, dan denk je voor de volgende dag van nou ja, dan laat ik er toch maar weer eentje roken weet je wel. Ja, dan raak je juist aan het roken. Maar de, de losse sigaret is gewoon uh, verboden. Mag niet verkocht worden. Ja, het is weer een heel rare situatie dat je er nee. geen twee mag kopen, maar wel 30. Ja, <laughs> en dat is voor gelobbyd hè? Ja, door de tabaksindustrie. Dus dat, dat, dat soort gekke dingen. En dan, dan, bijvoorbeeld de e-sigaret doen ze heel moeilijk over. Uh -huh. Terwijl dat juist een heel uh, goed middel is voor mensen die roken uh, ja, willen, willen afbouwen. Ja, dus ik weet dat ze bij ze al probeerden om een rookloze sigaret te maken. Er is er ook daadwerkelijk eentje ontwikkeld. Die is in Japan wel verkocht ook, maar die moest je met een speciaal apparaatje roken eigenlijk. Mm -hmm. Dat was volgens mij een soort koolstofgloeidraad. Uh, die dan de, in je sigaret zat. Die je met het apparaatje kon laten opgloeien. En die dan de nicotine in de tabak deed verdampen. Waardoor je toch nicotine binnen kon krijgen. Want van de Japanners rookt meer dan de helft van alle mannen. 60% van de Japanners rookt. Oké. Okay. Ja, de rookloze sigaret is nooit tot de tijd geen doorbraak geweest. De snoes is verboden. Die is ook rookloos. En ja, is is toch weer een gat eigenlijk waar ja, met zoveel rokers ge, bedrijven graag inspringen natuurlijk. Dus uh, ruim de tijd geprobeerd iets sigaret te ontwikkelen. Totdat ze uiteindelijk is gelukt. En dan zou ik eigenlijk denken, het is voor een roker het van Columbus. Hij kan doorgaan met roken en hij is niemand tot last. Mm -hmm. Zelfs zichzelf niet met zijn gezondheid. Mm -hmm. Nouwelijks. In elk geval veel minder dan met een gewone sigaret. En in plaats van dat er maar meteen toe te gaan staan. En dan te gaan onderzoeken of je hem misschien later moet gaan terugtrekken. Nee, je moet eerst heel erg worden onderzocht. Omdat sigaretten sigaret al tientallen keren is gedaan. En die mag je wel kopen. Dus wat voor resultaten willen ze eigenlijk van de e-sigaret? Dat ze zeggen van ja, de e-sigaret is zeer schadelijk. Ja, sigaretten ook. Ja. Die mogen wel. Ja. Dus het zijn hele absurde situaties ervan. Ja. Maar dat mensen dan toch maar sigaretten gaan roken in plaats van e-sigaretten. En dan krijgen ze clean en malven op hun nek. Oh, en hebben we nog niet eens de uitlaatgassen genoemd. Ja, langs, ik woon langs een vrij drukke weg. Ja. En ik heb vroeger twee huizen verderop gewoond. Mm -hmm. En nou, ik woon altijd het raam open. Langs een drukke weg. Ik zal ongetwijfeld inderdaad uitlaatgassen hebben binnengekregen. Wat mm -hmm. dan blijkbaar tot een bepaalde grens, tot een bepaalde veilige achter andere grens gewoon is toegestaan. Mm het -hmm. is dus gewoon toegestaan om het straat met auto's te rijden. En daar is gewoon een, ja, blijkbaar een veilige ondergrens waar gewoon geaccepteerd wordt. Mm het -hmm. is dus voorkomen toegestaan om langs een drukke weg te wonen met je raam open. Ja. En kun je niet, nou... Niet, ik heb niet de indruk dat zij naar een soort veilige ondergrens willen voor rook, maar gewoon alle rook uh, willen uitbannen. Ja. Waarbij je ook zeker een het vlak gaat bereiken. Mm -hmm. Dat doe je met mensen die je kachel stoken met geverfd uh, naaldhout, ik noem iets. Dat doe je met barbecues. Oh ja, yeah, de barbecue. Ja, barbecues met een paar lappen verbrand vlees uh, erop. En God weet het welke stoffen ze die allemaal aansteken. Met op je balkon gaat lopen barbecuen, ja, daar kan iemand best hinder van hebben. Ja. En als je geen veilige ondergrens accepteert, wacht je gewoon niet meer buiten barbecue als ik maar iemand die rook binnenkrijgt. Nou, dat zou een mooie boel worden. Of een vuurkof buiten in de tuin zou eigenlijk elke keer, zodra je rook ruikt, iemand strafbaar moeten zijn. Ja, dat is toch niet de samenleving waar ik denk zelfs Queen Arnauma naartoe wil. Ja, de keer, dan ga je naar de kerk en dan loopt er zo'n zo, zo priester met wierook. Ja, ik weet niet of dat ook schadelijk is, maar... Ja, alle rook is verbrandingsproduct hè, en dat is in principe schadelijk. Kaarsen. Ja, inderdaad, dat soort effecten kan je er allemaal overheen krijgen. Oh, baard! Ja, daar ja, zit methaan in, dat is een heel sterk broeikasgas. Ja, uh, uh. Dus ik vind het ook nou... Kijk, als er een maatschappelijke organisatie is die probeert de publieke opinie van het roken af te keren, dan is het ook libertarisch volkomen toegestaan. Je mag best proberen iemand zijn mening te beïnvloeden, als je denkt dat je daarvan de samenleving beter maakt. ja uh -huh. vind ik verder prima. Maar ik vind dat Clean Air Nou, al ja, lang niet meer zo'n soort organisatie is, maar een heel rigide organisatie die eigenlijk alle roken wil uitbannen. Mm -hmm. Dat je eigenlijk met z'n tweeën geen sigaatje meer mag roken in je eigen kamer, ondanks dat je het allebei voorkomen mee eens bent en de gezondheidsrisico's daarvan gewoon bereid bent te accepteren. Net als wanneer je gaat voetballen, dan loop je ook risico's. Mm -hmm. En een voorkomen risicovrij leven wil niemand. Mm. Mm. Ja. Zo te horen ben jij een bierliefhebber. Dus. Ja, ik heb even een lekker slokje genomen. Hoe is het met jouw sigaar eigenlijk inmiddels? Heerlijk, een partagas nummer 4. Vertel, vertel even, wat, wat is de, de, want, want hebben we hebben nu eigenlijk alleen maar over de rook gehad. Maar hoe is het om te roken? Hoe, vertel eens even aan de luisteraar hoe jij jouw sigaar beleeft. Een sigaar is iets heel anders sowieso dan een sigaret. Een sigaret rook je vooral omdat je aan die tegenkant op niet te roken. Mm -hmm. Dus voor het overgrote deel verslaving. Als ik zie hoeveel moeite mensen zich trotseren om sigaretten te kunnen roken... buiten in de regen of in de vrieskou, Dat ik zelf aan een sigaar nooit zou doen... dan is het meestal echt gewoon puur het moet roken. En een sigaar rook je compleet anders. Een sigaar is echt iets voor je genoegen. Er is, uh, is een heel stuk vakmanschap achter. Als je ziet hoe de tabak wordt geteeld in Cuba... hoe ze daarmee intensief dat ze daarmee bezig zijn om met de allerbeste tabak te komen... de bladen handmatig gesorteerd worden... De bak gerust tot twee jaar, gefermenteerd wordt en met de hand in elkaar wordt gezet tot een, een prachtig uh, luxe product eigenlijk. Ja, daar ga je van zitten. Daar ga je echt van genieten. Een sigaar roken is genoegen. Mm -hmm. En dat genoegen waarmee ik verder ook niemand tot last ben. Ja. Ik zie niet in waarom iemand daar een probleem mee zou moeten hebben. En als je dat heeft, waar bemoeit u zich mee? Mm -hmm. En hoe vaak heb je overlast ervaren van een sigaar? En als je zegt, ja, bijna nooit eigenlijk. Ja, waarom zou jij dan tegen zijn? En ik heb niet de indruk dat Clean Air Mouse zelfs maar het onderscheid maakt tussen pijproken, sigaren en uh, sigaretten. Nee, dat vind ik een uh, mooie woorden om mee af te sluiten. En uh, ja, ik, ik dank je ook hartelijk voor, uh, voor je bijdrage. Ja, graag gedaan. Ja, toppie. Dank je wel. Nou, ik zou zeggen, geniet ja. nog even van je sigaren. Ik, ik heb nog een Dankjewel. beetje bier uh, in, mijn, in mijn blik zitten. En dan uh, sluiten we hierbij af. Ik uh, dank iedereen hartelijk voor het meedoen en voor het luisteren vooral. En ik wens iedereen nog een hele vrolijke en vooral hele vrije week. We doen het Wat vind je? Ja.